En ik zal eerst alvast even de mededelingen doen. Uh, we hebben waarschijnlijk, ja, hoogstwaarschijnlijk, want hij heeft zelf aangegeven dat hij wel uh, weer leuk vond om bij ons te komen. Uh, Adam Kokesh, dus niet nu, maar een uh, van de komende uitzendingen. En uh, ja, hij uh, doet mee aan de voorselectie voor de kandidatuur namens de Libertarian Party voor de presidentsverkiezingen in 2020 in de VS. En ik ga proberen om Furman Supreme en uh, John McAfee en de andere kandidaten ook nog te benaderen. Dus uh, dat hoort u uh, in de toekomst. Ja, en uh, wat zijn er nog meer voor officiële mededelingen? Uh, voor degenen die op de website zijn gekomen, de manier om uh, ons te steunen met crypto is een beetje verbeterd. Uh, je kan nu kleine donaties doen als je een Badger Wallet hebt. Een Badger Wallet is een, een, een, een Bitcoin Cash Wallet die geïntegreerd is in je browser. En daarmee kan je gewoon met twee muisklikken klikken, kan je een uh, eurotje overmaken naar Vrijheid Radio om ons uh, te steunen. En als je grotere donaties wil doen, dan zijn er nog allerlei adressen en die zijn ook een beetje verbeterd. Dus ik heb nou ook, uh, voor als je niet met je telefoon wil doneren, maar gewoon met een, uh, een gewone wallet op je pc, dan staat het uh, er nu ook bij. Dus daar kun je copy en paste en dan kun je een donatie doen met de favoriete crypto van jouw keuze. Ja, Goed, en dan gaan we nu met het blokje de goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Nou, nou, laten we beginnen met uh, de marihuana-index. Wat heeft die allemaal gedaan? Oh, die is een beetje omlaag gekelderd. Die staat nu op uh, 248,40. Uh, hij stond vorige week uh, ietsje hoger. Uh, ja Bijna op 270, dus hij is flink uh, omlaag gekelderd. En uh, dat zien we ook een beetje bij de crypto. De bitcoin die is de afgelopen dagen ook een beetje omlaag gegaan. Vorige week stond hij nog op bijna 7800 euro. En hij staat nu op dit moment op net iets onder de 7000 euro. Op 6950 euro. Ja, de rest van de crypto is ook een beetje naar beneden gegaan. Maar hoe doet goud en olie het? Ja, goud is nogal omhoog gegaan. Ze zitten weer boven de 1300 dollar, 1334. Ze hebben gewoon allemaal even goud gekocht of zo, met een crypto of niet? Ja, ik het. Over uh, het algemeen is het uh, bij goud, als de dollar wegzakt, dan gaat iedereen ineens zijn goud toe. Dat is een beetje zo'n soort ja, regel waar iedereen gewend aan geworden is. En uh, ja, de euro werd wat sterker ten opzichte van de dollar, of de dollar werd wat zakker, hoe je het wil noemen. Er waren ook wat hints vanuit de Federal Reserve dat er uh, iets met de rente zou gebeuren. Dat die omlaag zou gaan of zo? Ja, Trump ziet natuurlijk al de hele tijd te proberen om die rente omlaag te krijgen. Maar ja, de centrale bank moet zogenaamd onafhankelijk zijn. Maar je ziet het al wel een beetje kraken. Mm -hmm. dus de verwachting is namelijk ook 55% van de mensen verwacht dat er in september al een renteverlaging komt. En 90% in januari. Oké. Okay. Dus de, de gokkers die uh, zetten in op een renteverlaging inderdaad. Ja, en olie, wat, wat doet die? Olie oh, blijft naar beneden tuimelen. Nou, 51,62 dollar 62. Dus uh, ja, weer lekker goedkope benzine. Ja, en dan rest ons alleen nog maar de staatsschuldmeter. Ja, die is ook weer met een paar honderd miljoen omlaag gegaan. Ik sta hierboven dat hij gemiddeld met 350 euro per seconde omlaag gaat. En hij staat nu op dit moment op uh, 399,3 miljard in het rood. Ja. ja, goed joh, dan gaan we naar de berichten... We hebben aardig wat berichten. We beginnen met John de Mol. Hé, hey, die had ook een keertje onze uitzending. <laughs> uh, ja, die klaagt Facebook aan vanwege een bitcoin-advertentie. Ja, dat is een beetje vreemd. Want Bitcoin, uh, Facebook had eigenlijk bitcoin-advertenties helemaal verboden. Of alle crypto-advertenties. Nou, er staan er kennelijk weer crypto-advertenties op Facebook. Maar daar staat het gezicht van John de Mol bij. En die heeft daar bezwaar tegen gemaakt. Bij Facebook heeft hij gezegd van, hé, hey, dit uh, is misleiding. Nep advertenties voor bitcoin producten. Ik weet niet helemaal wat dat is, bitcoin producten. Wat zijn bitcoin producten? Ja, zo'n ding als miners en uh, weet ik dat je kan speculeren of uh, andere gekkigheid. Dus alles wat met crypto te maken heeft. Ja, maar dat de bitcoin producten kan dus ook een ICO zijn of zo. Ja, bijvoorbeeld in een wallet. Ik heb wel eens van die nep advertenties gezien hoor. Mm. Dus dan, uh, er was een bekend iemand en die, die prees dan een of andere wallet aan of zo. Ja, wist ja je coins ja, zich je... gooit ben je gelijk kwijt. Ja, ben je gelijk kwijt. Hij <laughs> uh, wil... Ook van Facebook de gegevens van de afzender van de advertenties. En het stuit me tegen de borst dat mensen hun zuur verdiende geld kwijtraken aan deze oplichterij. Mijn naam en beeld is en die van andere bekende Nederlanders worden misbruikt door voor het ondertuin leiden van ontwetende consumenten. Iedereen begrijpt dat wij dat verschrikkelijk vinden, zegt de Mol. Ik heb het bedrijf de kans gegeven de, uh, het gesprek aan te halen en maatregelen te nemen, maar ik liep tegen een muur van onwilwillendheid aan. Daarom zet ik de stap naar de rechter. Hm. Die is dan op 5 juni, dus dat was uh, vandaag in Amsterdam. Nou, ik weet niet wat er uitgekomen is. Maar ja, Facebook is redelijk onbetrouwbaar vind ik. want dat soort, uh, Ik heb ook wel een advertentie gezien. En ik dacht ook van uh, voor een, een oordopjes, mp3 oordopjes. En ik dacht van nou ja, dat zich wel een uh, leuk productje leek me. Dus uh, dat kan ik wel kopen als het via Facebook gaat. Maar ik heb het uh, spul nooit gehad. Ik heb bericht had dat bij de douane vast en teruggestuurd was. En daarna krijg ik uh, de e-mail. E maar ja, dit soort dingen zijn natuurlijk ook fouten. Uh, ja, er wordt een, uh, een leugen verkocht. En uh, ja, als die zonder mol er niks mee te maken heeft, dan moet je die er niet bij zetten. Mm -mm. Maar het haalt natuurlijk de reputatie van heel, uh, alle Facebook advertenties omlaag. Dus ik zou ja. zeggen, voor hun is dat ook niet goed. Ik zit even te kijken hoor, of er al een uitspraak is geweest. Het moet een half jaar duren voordat ze eruit zijn. Ja. Het is uh, ja, hier, hier, ik heb hier een, een uitspraak, Het is van net. Uh, ga eerst praten, zegt de rechter, tegen Facebook en de mol. ...in de zaak over uh, de nep-advertenties. Dus dat is de uitspraak van de rechter. En hij heeft al, hij heeft al gepraat. Uh, de rechter die heeft natuurlijk zoiets. Ja, ik ga Facebook uh, Facebook krijg ik. Dan sta ik zo machteloos. Als ik wat zeg, de Facebook luistert daar niet naar. Maar we krijgen als het goed is... ...zometeen nog Kim Winkelaar erbij. Oké. Okay. Dus, uh, ja, ik krijg net een berichtje van hem. Ja, goed. een ja. pagina zie ik over... ...dat Emil weer vader wordt. Dat soort nieuws. Dus die verjonging, die heeft toch geholpen van hen. Ja, maar uh, ja, we hebben nog, nog meer berichtjes liggen. Handhavers op motor gaan scooter op fietspad nu echt bekeuren. <laughs> ja, dat is een soort wet die hebben ze eerst ingevoerd. En dan, dan nemen ze het niet zo serieus in de zin dat ze niet gelijk gaan. Maar, dat is een salami-tactiek. Dus ze gaan niet gelijk beboeten. En dan denk je, nou ja, het valt allemaal mee. Maar dan, nu gaan ze toch echt beboeten. Mm. Sinds 8 april was het al zo dat op veel plekken in de stad scooters naar de rijbaan moeten en de bestuurders moeten helpen. dragen. Omdat volgens de gemeente de tijd van wennen nu voorbij is, zullen we vanaf 3 juni gaan handhaven op dit nieuwe beleid. Bestuurders die gebakt worden kunnen een boete verwachten. 95 euro en 9 euro administratiekosten. Dat hoort er gewoon altijd bij. Hè, die... ja, ze kunnen niet zeggen van nee het is gewoon 104 euro boete. Nee. Die 9 euro is geen boete, maar dat is de administratiekost. 95 euro, dat is de boete. Dat kan ja. natuurlijk ook zeggen: 9 euro boete en 95 euro administratiekost. Scooterrijders die denken boete te kunnen ontlopen door weg te rijden, zullen het op basis van hun kenteken worden beboet. Dus ja, dat is natuurlijk de hele truc met al die kentekens. de Tweede Wereldoorlog hadden de fietsen een kenteken. En, uh, en toen is dat afgeschaft. En nu zijn het. Uh, ja, er zijn de auto's en de scooters. En het zou me niet verbazen als fietsers ook de ooit nog een kenteken krijgen. Ik geloof dat die fietsen met zo'n uh, elektromotor dat al moeten hebben. Zo'n, zo uh, ja, niet die tot 25 kilometer buur gaan, maar die tot 40 kilometer buur. Oké, okay. okay. ja, ja. Maar als het goed is, hebben we nu Kim Winkelaar uh, erbij. Uh... Nou, het lijkt erop dat het goed is dan, hè? Het is helemaal gelukt, ja. Vanuit het zonnige uh, Lissabon. Ja, het zon is inmiddels onder, maar het is uh, lekker, in Portugal uh, inderdaad. Ja. Ja, je ja. moet er even leven, hè? Dus uh, waarom dan niet in Portugal? Ja, goed, ja, we waren net met de show begonnen. Maar uh, ik zal je even uitleggen welk bericht we uh, nu net behandelden. Ja. Het ging over de, um, het uh, beboeten van scooters op het fietspad. Ik weet niet hoe het daar in Portugal gaat met scooters. Nou, volgens mij gaat het vrij goed met uh, scooters. Maar ik geloof ook niet dat wij hier heel erg veel fietspaden hebben. Dus ja, vol, uh, iedereen doet lekker wat hij wil. En dat werkt ja. heel goed. Ja. En als je bang bent om uh, pijn in je kop te krijgen, dan doe je een helm op. En als je dat niet zo bijzonder vindt, dan doe je hem geen helm op. ja, dat is het niet zo heel moeilijk, hè? Ja, ja, ja. Misschien kan Nederland daar een voorbeeld aan nemen. Maar dan denk ja. ik dat ze weinig te beboeten hebben. Dus de... Ja, ja, ja. Uh, met dat soort dingen geld is al wat telt, hè? Ja, oh. ik heb ook het idee dat dat eerder het doel is in plaats van de veiligheid. Uiteraard, maar goed. Ja. Nou, er zitten ook meerdere protestacties, petities en een rechtszaak hebben echt tot nu toe niet kunnen voorkomen dat dat beleid is ingevoerd. Veel mensen op een scooter vinden zich niet veilig tussen het autoverkeer en de automobilisten klagen hoe de lage snelheid waarmee de scooters over de weg rijden. Ja, mm. dan moet je hem op gaan voeren, denk ik, toch ja. Zien we dus gewoon van de scooter dan? Het is een enorm opgevoerde scooter. En dat word je aangehouden. Ja, maar ik voel me zo onveilig op een langzame snelheid tussen de autoverkeer. Ja. Nou, Gelijk eh, maar afrekenen. Kies je ervoor om een auto te nemen. En dan krijg je weer accijns om je boete. En dan weet ik wat allemaal. milieuzone. milieuzone. milieuzone nou, ja. Nou, weet je, uiteindelijk willen ze gewoon dat mensen niet de individuele vrijheid hebben om uh, te gaan en staan waar ze willen. Hey, je moet met z'n allen in die bus gaan, hè? dat is toch uh, die democratiebus. Ja. Naar een bestemming waar je eigenlijk niet naartoe wil, maar ja, de uit, waar uitgemiddeld de... waar iedereen naartoe gaat. Nee, waar je ook geen gordel kunt dragen hè, in de bus. Nee, nee. Maar dat is wel pijn hè? Roep dan nou niet te hard, straks gaan ze het invoeren. Het is een boete om voor de in de bus te zitten zonder gordel, oké. Okay. Ja, het is eigenlijk <laughs> absurd dat je in een auto waar je een hele stalen kooi om je heen hebt met airbags en zo, dat je daar verplicht een gordel moet dragen, waar dat je op een motor kan zitten zonder gordel. Ja, of een stadsbus. Mm -hmm. Ja, ja, ja, je moet ja niet als deden... je het uh, ziet vanuit het oogpunt van geld uh, binnenharken, dan klopt het allemaal weer met elkaar. Ja, maar je moet het ook niet uit het oogpunt van logica gaan zien. Want dat, uh... Ja, logisch is het wel. Logica is geld binnenharken. Ja, uh, dat, dat stukje is logisch. Ja, helemaal eens. Mm. Het OV in jagen. Dat, je, dat ja, je als er zo'n landelijke ja. staking is, zoals op dinsdag, dat je dan nergens meer naartoe komt. Ja, ja, ja. Maar, we hebben nog meer berichten hier hoor. Ik heb hier een berichtje over het ministerie. geeft slechts 31.000 euro aan subsidie aan het vrouwenvoetbal in het rijkste land ter wereld. Maar, dat is haar. Het is dus niet slechts, hè? <laughs> dat stond er niet bij. Maar je zou kunnen zeggen, inderdaad, wat een lullig bedragje. Ja, ik, heb, ik had een beetje zachtheid en ik denk: van dit is volgens mij ook een beetje van. Uh, mensen moeten weer een beetje boos worden. Dus we gooien ja. het berichtje even erin. Ja. Ja. Ik denk dat het ministerie van Buitenlandse Zaken ja. heeft vorig jaar een opmerkelijke subsidie verleend aan de KNVB, de Nederlandse Voetbalbond. Het, het, het geld gaat naar de KNVB toe. En die geld gaan we weer geven aan een voetbalproject in het schatrijke oliestraatje Qatar. Met de bedoeling dat daar uh, de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal uh, een vlucht neemt. Voor die 31.000 euro. Maar het, het, het rare is natuurlijk dat, als die lui daar iets om vrouwenvoetbal gaven, dan zal geld niet het probleem zijn geweest. Nee. Dan, uh, maar ja, nu zijn er dus uh, 24 vrouwen, zijn nu in staat om 4 tegen 4 wedstrijden te organiseren. Allerlei voetbalvormen uit te zetten, om kinderen te trainen en daarnaast vooral mensen te enthousiasmeren om te gaan sporten. Maar staat overigens niet bij om te gaan voetballen, dat, dat mag nog steeds niet. En, en moet dat dan ook in een burka of iets dergelijks? Uh, ja, dat zal in ieder geval mijn hoofddoek moeten, dat is minimaal. Maar. Ja, dat lijkt me ook wel. Ja, die land is toch ook alweer zo strikt dat het uh, iets van top tot deen uh, bedekt moet zijn. Ja. Nou, Qatar valt wel mee volgens mij hoor. Ah, oké. Okay, okay. ja, in Dubai zou dat geen enkel probleem zijn, daar heb ik dan ervaring, maar volgens mij is Qatar ook niet zo ernstig. Als je maar de juiste ambtenaren omkoopt, kan het nooit een probleem zijn. Ja, ja, ja, ja. zo gaat het in Nederland, en Misschien hè? hebben we daar die 31.000 euro over nodig, hè. We ah, er moest een ambtenaar omgekocht worden. Ja, lokale sharia ambtenaren even omkopen. voor joh, ga jij een lekker biertje drinken en een... Uh... Oh, nee. <laughs> ai, ai, ai. Dat <laughs> hadden we net niet, maar... Jij even een waterpijl Ja, er nee, is een shisha lounge of uh, hè, kijk even de andere kant op en dan gaan die meisjes gaan. Nee, maar het punt is natuurlijk, het gaat allemaal niet om geld, dus het slaat allemaal gewoon helemaal nergens op. Alsof ze met 31.000 euro ook maar iets gelukkiger worden in Qatar. Ja, ja kijk, er zijn natuurlijk wel tijdens de drie afgeronde deelprojecten, dus het is in drie deelprojecten gedaan, zijn inmiddels 67 vrouwelijke coaches opgeleid. Ze hebben alleen maar coaches opgeleid. 67? Ja. Maar oh, die hebben dan niet echt een fulltime job lijkt me En dat hadden. zijn coaches geweest die, zeg maar, voor dat geld dachten van, nou bekijk het maar. Want dat is 30.000 en al 67. Dus dat is ongeveer 500 euro per persoon. Iets minder. 480 ja. of zo. Dus dat waren vrouwen die dachten van, nou, ik heb eigenlijk geen zin om coach te worden. En toen zei ze, nou, je hebt je 480 euro van de Nederlandse overheid. Nou. Nou heb ik opeens wel zin om coach te worden. Weet je, bedoel die, die, die, die 67 coaches hebben in ieder geval geen dubbeltje gezien voor dat geld. Dat kan ik je wel vertellen. <laughs> dat zal al niet zijn. Ja, maar, het is ook het... vreemd dat het land gaf tussen, volgens schattingen tussen de 50 en 70 miljard euro uit om het WK voetbal in 2022 te kunnen organiseren. Oké. Okay. <laughs> ja, nou ja, maar ja, goed, een groot stadion met de airconditioning, kost nou eenmaal wat. Ja, maar dit is ook een mooie zin. In Nederland steunt het World Coaches-programma, omdat het als effectief middel wordt gezien om de Nederlandse beleidsdoelstellingen te behalen. met betrekking tot het behalen van Sustainable Development Goal 5, gendergelijkheid. Oh. En in Qatar specifiek het verbeteren van de omstandigheden van de arbeidsimmigranten, al dus een woordvoerder. Ja, we zijn niet alleen het klimaat in 2089 aan te regelen op één graad nauwkeurig. Nee, uh, ook de omstandigheden van arbeidsimmigranten in Qatar wordt allemaal, uh, allemaal geregeld. Want ze hebben een uh, stable development goal, nummer vijf. Dus, uh, ja, uh, nee, die hey, un die die zijn uh, die zijn heilig. Hè? We hebben er met z'n allen voor gekozen, dus moet je het niet over zeuren. Ja, <laughs> Dan stemmen nog zoveel mensen voor voor de democratie. We hebben allemaal met z'n allen gekozen voor uh, sustainable uh, development. Wat was het, vijf? <laughs> sustainable, sustainable development nee, goal vijf: nee. gendergelijkheid. Ah, er zijn er meer, hè? Maar het valt natuurlijk ook helemaal nergens om gendergelijkheid als goal sturen. Ik bedoel, er is geen gendergelijkheid. Nee. Iedere vrouw heeft wat mij betreft twee pluspunten bovenop iedere man. Ja, bedoel, er is geen gelijkheid. Ah, wat is ja. Dat is natuurlijk wel uh, dat ik nou precies. het mooiste van het mooiste. Een goal dat niet te bereiken is. Ja, dat is ook wel waar. blijven geven aan uh, subsidie. Heb ik opeens ontzettende drang om te zien wat Sustainable Development Goals nummer 4, 3, 2 en 1 zijn. O, je wil het niet weten. Volgens mij, volgens mij zijn er 21 hoor, dus uh, vergis je niet. Ja, laat ik, laat ik alleen even omhoog gaan in de lijst. Ja, oké. nummer 22 ook wel interessant is. Uh, goal <laughs> nummer 1, yeah. ik zal het even voordragen aan jullie. No property. Ja, Goal nummer twee, zero hunger. <laughs> ja. Goal ja. nummer 3: good <laughs> health and well-being. <laughs> nee, nee, education, dat zal het vier zijn. Every Hier is quality has education. Right. Ja. <laughs> Vijf, gender equality. Zes, clean water and sanitation. Dus, nou, clean water, sanitation is niet zo belangrijk als gender equality. Je kan best nee. omkomen van de dorst en uh, aan de scheid zijn van de cholera. Als je maar gender equal om het leven komt in uh, om, uh, Van de rollen. Maar je hebt ze daadwerkelijk gegoogeld, nu begrijp ik Peter. Ja, ja, ja. ik zit niet zomaar met duim zuigen. Nee, het is ook zo dat als je ook één goal po no poverty hebt gerealiseerd en zero hunger, dan uh, bij zero hunger zal er geen dorst onder vallen. Maar dat vind ik een beetje vreemd dat uh, Clean Water dan op uh, zes staat. Ik denk dat als je geen poverty meer hebt, dat je dan ook wel Clean Water hebt. Maar al die doelen realiseren gaat allemaal ten koste van dat eerste doel, Poverty. Ja, ja je wordt helemaal ja. plat belast om, ja. uh, om goal, ja, met, goal nummer 12 te krijgen. Maar hij ja, moet nog even al, doorgaan het dan met 7, open. Maar ja, okay. 7 tot en met 17. Affordable and clean energy. Ja, dat is tegenstrijdig, denk ik. En dan ja. 8. nucleair ja, weer prima. 8 okay. is decent work and economic growth. 9 is industry, innovation and infrastructure. Nou, die is er sowieso niet meer in, al die belasting. Dan 10, reduced inequalities. Nou, die zetten ze dan uh, niet zo heel hoog neer. Dus gender equalities is dus 5, maar reduced inequalities, die andere equalities, die hoeven alleen maar gereduceerd te worden. Ja, dat zit netjes. En dan 11, sustainable cities and communities. Oh my god. 12, responsible production and consumption. 13. Climate action. 13 maar, jongen, jongen. Goal 14. Life below water. Huh? Goal 15. Life below water. Ja, de visje bij. Avoid plastic bags to keep oceans safe and clean. En okay. goal 15 is life on land. Nou, dat is niet zo nice. heel nice. erg belangrijk. En leven plant. Nee, nee. 16. Peace, justice and strong institutions. Ja, peace dat staat natuurlijk helemaal onderaan ja, okay, dat is ook een, weer een beetje een tegenspraak met elkaar, want strong justice, uh, dat gaat juist ten koste van de vrede. Ik bedoel, uh, heb je allemaal van de schietend tuigen in een uniform op straat, die... Uh, die... Zonder je kon dat die aan het afdwingen zijn. Ja, ja. <laughs> Helemaal negers door hun achterhoofd schieten als ze nou, ja. hun handen in de lucht staan. En, niet, en een uh, van de kleine verkeersovertredingen of zo. Nou ja. En dan 17, de laatste, partnerships voor de goals. Partnership voor de goals. Huh? Die snap ik helemaal niet. Zat er nog een omschrijving bij? Get the SDG in action app to learn about the goals and ways to help achieve them. SDG, SDG. oh dat zijn die Sustainable Development Goals. Oh dat zijn, dat zijn zeker oh, partnerships ja, dan dan net... aanleggen om die goals daarvoor te bereiken. Oftewel heel veel baantjes voor heel duur betaalde ambtenaren. Ik denk dat ook uh, ja. Uh, en dat is dan uh, die uh, No Poverty. Dat, een... dat daar allemaal ambtenaren een goede baan hebben. Dat allemaal Secretary General bij de VN worden. Iedereen. Ja, ik denk dat dat dat poverty weg is, ja. Ja, dat denk ik wel. Oh ja, good health and well-being. En dan boeit ik ook helemaal niks meer, want wie, of wat hun gender is. Ja. Als wij ons nou met z'n allen gaan aanmelden, daar, voor zo'n baantje, dan gaan we gewoon lekker helemaal niks doen, weet je wel. Ja, dit is ook weer een mooie. nummer 3. Good health and well-being. Vaccinate your family to protect and improve, and improve public health. Ja, nou ja goed. Ik voor mij heeft het vast wel gelobbyd voor die doelen. En nou ja, zero hunger is avoid throwing away food. Okay. Uh, het is niet de productie van voedsel opvoeren. Nee, ja, nee, maar hoe eten die zwervers die dan uit mijn vuilnisbak als ik geen voed meer weggooi? Ja, goede vraag. Dat is, gewoon, dat is gewoon vind ik gewoon schoffering van de zwervers van deze wereld. En, en leven op het land, hè, al die katten mm -hmm. die de vuilnis, die, die, die, die leven ook van vuilnis. Ja, ja in, in Nederland hebben we dan huisdieren maar sinds het zuiden van uh, Europa komt er, uh, heb je overal zwerfkatten en zo. Hè? Ja, nou, je hebt hier duiven en uh, ratten buiten lopen. Dus. Ja, live on land. Hè? Ja, absoluut. <laughs> hey, maar wat, ik wel, wat me opvalt is bij Zero Hunger staat Avoid Throwing Away Food. Dus wat staat er bij Clean Water? Avoid Wasting Water. Het gaat allemaal over ja, conserveren inderdaad, niet over... Hoe produceren ja, maar... we een hele hoop schoon water? Of hoe produceren we, we een hele hoop voedsel? Wasting water, ik, bedoel, ik weet niet of jij ooit waterkringlopen waterkringloop hebt geleerd op school. Mm -hmm. Maar water kan je niet helemaal niet beesten. Maar je kan het omzetten in water toch en zuurstof. Uh, ja, dat klopt. <laughs> maar na, uiteindelijk wordt het weer water. Dus het enige, het is gewoon een kringloop. He, dus het kan misschien vies water worden en het water verdampt, en dan valt het als regen, van het heel schoon water. Nou, ja, ik denk dat ze dat of, zo zien. Nee. Of als zure regen misschien, maar goed. dat is, uh, Oh nee, die ook zoals hè. En net zoals dus, als weet het, ik energie kan je ook zeggen: energie gaat niet verloren, maar nee. het is wel zo dat, dat als jij je huis verwarmd hebt, na een tijdje al die warmte weglekt. En dan is die niet verloren, maar het zit niet meer in je huis. Nee. Uh, ja, zoiets zullen ze ook bedoelen. Ja, oké, okay. maar, maar dan nog. Het water komt gewoon terug in de kringloop, dus... ja, no. nee, maar dan heb je energie nodig om het schoon te maken. Ja, veel, van uh, die doelen, ja. veel van die doelen zijn ook een beetje bedacht als zweefsteven luchtfietsers, toch? Die niet zoveel verstand hebben van natuurkunde en zo. Het is gewoon bedoeld om je een warme, fuzzy feeling te geven... dat je enorm goed bezig bent... terwijl je enorm bergen belastinggeld aan je SUV's wegspijkert... om lekker door een derde wereldland te kunnen crossen... en een duurste restaurant te kunnen eten. Ja, dat ook een beetje, ja. <laughs> ja. Nou ja, maar dat is toch ook zo? Het is niks zo lekker als de business class naar Afrika te vliegen... om daar uh, goede doelen te steunen. Nou, in, mensen over een bol, bol te aaien... waarvoor je mm. geen zins de... De echte, ...een echte oplossing gaat bieden. Maar ja, je schreef ze, ze wel weer he? over een bol wel je. je doet wel, wel weer wat aan de werkvoorziening. Hoe wordt het, uh, het werkverschaffing daar? He? Geef al die meisjes daar weer een kans om uh, carrières plus twee. Uh. In, uh, ...in een Oxfam Novib Sex -orgy bedoel, <laughs> ja, ja. ja, Ja, nou ja goed, de, de, de heel concrete draait er goed op. Ik ken ook zo iemand die met zo'n SUV met een diplomatiek paspoort... ...de wereld aan het verbeteren is ergens in uh, Georgië of zo. En uh, dat ding overal midden op de winkelstraat parkeren. Omdat ze geen boetes kunnen krijgen. Omdat ze lid zijn van een of andere onaantastbare instituut. Ja, ja. ja en dan voel je toch goed. het eind, eind van je leven. Nou, ik heb zoveel gedaan om de wereld te verhelpen. Ik, uh, verbeter, Ik snap niet waarom het niet gelukt is. <laughs> maar hey, ik heb een hele dikke bankrekening En ja. uh, een heleboel leuke ervaringen heb ik gehad. En ze waren altijd heel blij om me te zien. Als ik met mijn zak geld langskwam. Ik zag zoveel, zoveel lachen, zoveel glimlachen op die gezichten. Ja, zoveel blije gezichten. Ach, mijn hemel, wat mooi. Maar ze zijn een beetje afgedwaald. Van, uh, waar waren we nou weer? mee. Oh ja, Nederlandse ontwikkelingsdoelen van het uh, vrouwenvoetbal. <laughs> dus zullen daar ook alweer een paar mensen daar, uh, met een SUV in de winkelstraat van Qatar hebben geparkeerd, toch? Mm -hmm. Ja, benzine is toch goedkoop, dus uh. ja. Ja, ja, het grote, grote probleem wat in Qatar hebben qua SUV's is dat, uh, dat Ferrari geen SUV maakt. Maar verder... Uh... Hebben ze er niet zo moeite mee hoor? Gelukkig maakt Bentley ze wel, geloof ik. Dus dat scheelt. Maar um, ja, we hebben nog meer berichten. Lichaal wapenbezit. Oei. Oh, jongens. Op laagste punt in 12 jaar. Oh. Hmm. In Nederland. Ja, en ja. vond ik wel raar. Want het is vorig jaar gedaald al naar 197.357 stuks wapens. En het staat sinds, twee, sinds 2007, het jaar waarin de cijfers nog, te, nog terug te vragen zijn, is het aantal niet zo laag geweest. Het wordt langzaam maar zeker lastig om een legaal vuurwapen te komen. En wapensit wordt steeds strenger gecontroleerd. De hoofdreden staat misschien wel in je herinnering gericht: De schietpartij in het winkelcentrum in Alphen aan de Rijn 2011. Ja, vind ik een vreemd verhaal. Want uh, ze zeggen dat, uh, dat het twee jaar na de schietpartij begon te dalen, Wapenbezit. We, we, we, we horen dat een wet invoeren en uh, de, daarop reageren op het nieuws. Het gaat altijd heel traag, toch? Ja, dat zou kunnen. Het is dus niet zozeer het evenement dat mensen zeggen: van. Nou, nou, heb ik genoeg gehad van de schietpartijen. Ik ga mijn eigen wapen inleveren. Dat is altijd, altijd tevrij, natuurlijk. Als je zelf niet van plan bent om een winkelcentrum overhoop te schieten. Ja, ik denk dat het, het, het, het, het, het verlengen van je vergunning en uh, het aanschaffen van een nieuw wapen. Dat zal wel moeilijker worden. Ja, er wordt gezegd, want bij die, bij die vorige bij die hele schietpartij daar ging het, was toch wat een en ander misgegaan. Want die jongen die had wat psychische problemen, dus die had eigenlijk geen vergunning mogen hebben of een, geen wapen mogen kunnen kopen. Er ja, ja, staat ja. er zoiets bij. Maar, het, klopt, <laughs> die, maar ja, de, de mazen in de aanvraag- en controlesysteem voor wapenverloven werden aangepakt. Met ja, ja, maar... de regels hadden ze dat ook al kunnen voorkomen, natuurlijk. Maar. Nou ja, maar goed, weet je, uiteindelijk is het gewoon mensen die een wapen willen hebben, een wapen, klaar. Ja, dat gaat helemaal over le Alleen, legale wapenbezit, legale ja. vuurwapenbezit. Ja, dat klopt. Dus er zijn wat minder mensen met een legaal en waarschijnlijk wat meer mensen met een illegaal vuurwapen. Mm -hmm. Er zit nog ja. wat statistieken hier. Uh, 88% is van deze vuurwapens wordt aangevraagd voor schietsport en jacht. Uh, Nederland is verdeeld in twee gebieden. Het platland, waar de jacht dominant is, en de rest. En dan zie je dat uh, de overige 12% van de vuurwapens wordt gebruikt voor specifieke doeleinden, zoals africhten van politiehonden, nou ja, vreemd een beetje, hè? dat uh, gaan ze dan schieten bij de politiehonden, ja. het naspelen van historische gebeurtenissen, <lacht> ook wel re genoemd, toneel- en theatergezelschappen die imitatiewapens willen gebruiken. Dus imitatiewapens vallen ook al onder de wapen, wapenverloven. Duurlijk. Relatief, het, het aantal inwoners vind je het meeste vuurwapens op Ameland en Schiermonnikoog. 683 en 652 vuurwapens per 10.000 inwoners, terwijl dat landelijk uh, 114 is, geloof ik las ik ergens. Uh, mm. En dan zie je ook dat er voornamelijk in het oosten van het land, daar nou, zitten ook meer vuurwapens, In de grote steden zitten zit relatief weinig vuurwapens. Je hoort ook nooit van een goed schietpartij in een grote stad, hè? Wordt altijd van uh, Twente zijn al het meeste vuurwapens, nou, en uh, de gemeente Tubbergen als hoogste. En uh, nou, ja, het is ook typisch, je hoort altijd van schietpartijen in, uh, in het platteland. Uh, dat is heel vaak. En, uh, in Amsterdam hoor je nooit dat daar wordt geschoten <lacht> Klopt dat niet? <lacht> dat, dat, dat, bedoel je, dat, dat, dat, dat bedoel je met de knipoog? Nee, <lacht> <lacht> ja, inderdaad, in de, de grote steden. daar. En zelfs op school, hè. dat is wel ja, nou, maar dit altijd, op, altijd met illegale wapens. Dat was laatst op CNN, de wereldwijde bekende Turbbergen schoolshooting, toch? <laughs> ja, inderdaad. Ja. Ik kan me goed herinneren. <laughs> er staat naast al het papierwerk, identiteitsbewijzen, aanvraag, formuleren, lidbaatschappen voor verredingen, etc. is na de schietpartij in Alphen de Rijn ook een psychologische test- en aanvraagprocedure toegevoegd. Ook moet een aspirant wapenzitter drie referenties opgeven en daar houdt de controle niet op. Elke, minstens elke drie jaar wordt de wapenzitter thuis gecontroleerd. Welke wapens worden thuisgehouden? Klopt dat met het verlof? Is het vuurwapen in een kluis opgeborgen? Ja, en, dan heb je er ook vrede aan natuurlijk als in een kluis. de munitie, Je moet dus al munitie in de ene kluis en je vuurwapen in de andere kluis, geloven. Ja, ja, En als er dan een, een inbreker komt, dan zeg je. ho, even wachten. <laughs> je moet even alles bij elkaar verzamelen. Ja. Ja, je mag hem uh, ook niet gebruiken hè, om een uh, inbreker onder schot te halen. Oh, mag maar alleen, uh... alleen voor de schietsport als, de, als die daarvoor aangevraagd is. Ah. Ja. Ja, als je nou een bordje op je deur hangt van iedereen die hier uh, ongevraagd binnenkomt, uh, wordt doelwit voor mijn uh, schietsport. <laughs> ja. ja. Hm. Zou, dat, zou dat mogen dan? Nee, ik denk het niet. Nee, nee, nee, nee. nee. Want uh, Voor het afvuren moet je ook een vergunning hebben. En uh, je uh, dat is als je een schietbaan wil zijn. Ja, dus voor ja herberen... je, het hele goede nieuws is een kruisboog kan je nog gewoon vrij kopen. Ja, klopt, klopt, klopt. Dus... Dus... Vorig jaar waren er 22.818 Nederlanders aan de beurt voor de controle. 50 werden afgekeurd en na een herkeuring werd er één afgewezen. Maar dit is ja, ja, een beetje heet. het rare wat er nou komt. Uh, uh, de politie kan vrezen dat je kwaadwillend bent. Dan kunnen ze me. Uh, of misschien uh, papierwerk niet in orde, maar. En de lezenkosten zijn ook omhoog gegaan. Van 55 naar 65 in 2015 en nu zelfs naar 130 euro. Dat, dat zou ook een van de redenen zijn van de daling. Dat zegt Sander Duisterhoff, directeur van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie, die zegt: Het wordt niet veiliger als je het duurder maakt. Hmm, misschien is er een ander motief dan voor die hogere prijzen. Misschien wil ze de staatsschuld omlaag brengen. Ja maar dat is het wel iets anders uit dan, dan dit. Ik bedoel, hier valt voor de overheid ook. Ik denk de hele procedure kost nog meer geld dan dat wat ze ermee ophalen. Ah, en wat ook vreemd is, dat uh, <coughs> dat ze ook dingen als uh, hier in een voorgenomen wetvoorstel werd vermeld dat de politie bij de aanvraag ook bijzondere persoonsgegevens mag verwerken. Daarbij kun je denken aan ras, etniciteit, religie en politieke opvattingen. Dat zorgt ervoor wat commotie, want mag de politie zomaar jouw afkomst en levensopvattingen in een database zetten? Hmm. Ja, dat is natuurlijk een beetje tricky. Hitler die heeft ook alle Joden verboden om een vuurwapen te hebben. Dus ja, je hoeft alleen maar zo'n vinkje eh, Jood erin hebben te hebben staan. En dan als je alle Joden, dan weet je gewoon zo: oh, dat zijn adresjes waar we langs moeten om ze op te halen. Moet je er af aan toevoegen dat Hitler ja. uh, op een gegeven moment iedereen uh, verboden om een vuurwapen te hebben? Dus, uh, uh, ja, behalve oh, ja, dus oh, zijn, oh, zijn eigen oh, van de, Ja, behalve als het van de NSDAP was. Nou ja, de Weermacht mocht ook nog volgens mij. En de SS ook. Oh. Ja, maar de SS viel onder de NSDAP. Hè? Dus het hele groot gedeelte van. Hitler uh, houden wij we er weer een beetje af. Maar, uh, God goh, <laughs> de goden is er, jongens. <laughs> ja, uh, Oké, okay, next. Wat uh, je hier nog iets aan toe te voegen, Peter? Ja, uh, yeah, het zijn vooral ouderen, zeiden het. Uh, de helft van onze leden is 50 plus. Oké. Okay. Het, ja, het lijst van sport is dat het niet enorm fysiek belastend is. schutsport kun je goed beoefenen als je wat ouder bent. Of een handicap hebt. Dus ja, het is natuurlijk iets wat enorm egaliserend werkt. Het zou bijna een, een social development goal kunnen zijn van de UN: iedereen een vuurwapen geven. Omdat het zo, zo ontzettend uh, gender neutral is. Het, maakt, het bevordert de gelijkheid. Ja, dat is tijd. Ja, dus als je een hele sterke vent hebt en een heel oud vrouwtje, die zijn dan ongelijk. En dan pak je de. Social Development Goals van de VN erbij en dan zie je oh gelijkheid is een tool nou, dan geven ze allebei een vuurwapen en dan zijn ze wat tegen elkaar opgewassen ja misschien moet je gewoon ja. gaan solliciteren mm. je hebt een goede ja, ideeën goed Peter uh, ja. laat jezelf aan we slaan vast aan ja, ja. ja. ze hebben meer mensen sociaal nodig <laughs> ja, ja. dan vind ik wel dat het houtfruit subsidie krijgen voor het vuurwapen hè eh? we dus moeten het wel uh, gelijk houden ook qua het gaan gewoon kruid vinden ja. Nee. Gewoon. de oude gun of zo. Ja. Maar. we hebben nog meer berichten. We gaan even naar Nieuw-Zeeland toe. Uh, Nieuw-Zeeland investeert miljarden in. het welzijn van de bevolking. Hey! Je hebt ook die. Uh, wat was het? Sustainable Development Goal. Uh, ja. zoveel ontdekt. Uh, ja, ja. Ja. ja. Maar dit is. Uh, hier zal wel een stage aan zitten. Ja, als je het leest. Uh, het is een één groot propaganda verhaal. Uh. Ze gaan 2,5 miljard dollar investeren. Nou, alleen al dat is natuurlijk als de overheid investeren. Ze gaan 2,5 miljard dollar stelen, bedoelen ze eigenlijk. Ja. En um, gaan ze besteden aan het welzijn en geluk van de inwoners. En dat is wel, dat is wel mooi. We zien 800. in één keer een toename van, uh, van mensen die het hard nodig hebben. Denk het ook, ja. <laughs> ik voel me niet zo wel. Geef mij eens wat geld? Ja, ik voel me een stuk beter. Maar, wat heel mooi is, is, dat staat hier... Uh, volgens de Britse klant The Guardian is dit het, het eerste westerse land waarin de welzijn in de besteding van de overheidsbudget de hoogste prioriteit krijgt. <laughs> in alle andere bestedingen was het welzijn van de bevolking gewoon uh, ja, uh, heel laag. Dat <laughs> had geen prioriteit. Nog, nog een keer, de eerste westerse ja, volgens de Britse krant The Guardian, het eerste westerse land waarin welzijn in de besteding van het overheidsbudget de, ho op de hoogste prioriteit krijgt. Dus Misschien uh, ja, ja, is het zo aan... dat het bij niet-westerse landen al langer het geval was dat uh, welzijn hoog, hoge prioriteit had. Maar bij westerse landen had welzijn nog nooit een hoge prioriteit. En uh, dat is nu voor het eerst in de geschiedenis dat uh, welzijn een hoge prioriteit krijgt. En uh, Denemarken dan? Ja, nee, die hebben geen welzijn als hoogste prioriteit. En hoe en, is en, dat uh, Scandinavië in, in, in, de, jaren, in de, jaren, de jaren 60 en 70, toen nee, nee, het dan bijna socialistisch heel was, met belastingen van 103 procent? Nee, uh, welzijn had niet de hoogste prioriteit. Oké. Okay. The Guardian zegt dat, dus uh, nou, ja. Maar die, die liegen nooit, hè? nee. Ja. En, de, en waarin ministeries opdracht hebben gekregen beleid te maken dat het welzijn en geluk van de bevolking bevordert. Nou ja, dat is uniek. Dat hebben we nooit meegemaakt dat ze, dat ze beleid maken die uh, welzijn en geluk bevorderen. Dat is eigenlijk altijd, altijd ellende troef. Nou ja, wat dat betreft, hoe ze dat beleid maar bij één ministerie uit te voeren, de Belastingdienst. <laughs> ja, ja. <laughs> Als die dat ja. gaan doen, dan, dan wordt het ja. wel heel, heel gezellig. <laughs> Toch? Ja. Zijn we al min of meer klaar. Maar welzijn heeft een definitie natuurlijk. Hè? Uh, dat is nagevraagd. En niet alleen economische groei wordt als succesfactor gezien. Maar ook welzijn en geluk. En welzijn houdt volgens minister van Financiën Robertson in. dat mensen een betekenisvol leven kunnen leiden. Mm. Ook kinderarmoede en huiselijk geweld worden bestreden. Mm. Nou is het natuurlijk een beetje vaag. Want uh, de ene definitie, welzijn vervangen door een betekenisvol leven. dat zegt nog steeds niet wat, wat nou een betekenisvol leven is. Een betekenis voor hoe. Vol voor wie? Dus, ja. uh, uh, en wanneer is het betekenisvol? En hoe meet je dat? Maar ja, Nederland meet overigens ook het geluk van hun inwoners. Dus mijn geluk wordt gemeten. Dus al, ik weet niet ja, of ze het ja, ook meten... De tijde dat ik die blauwe envelop in de bus krijg. Maar... Ja, dan vraag ik me ook af... is het betekenis half vol of betekenis half leeg? <laughs> Om ja. maar even flauw <laughs> te maken... Wat is betekenisvol. Dus het is voor iedereen anders. Ja. Hoe kan je dat is in de hemel ja. als, uh, ja. de een het is heel vrouw of betekenisvol als huisvrouw uh, met drie kindjes op de rij? En hoe ga je geluk meten van de inwoners? En dat doen ze in Bhutan geloof ik. Ja, het staat dat zit hier uh, in Nederland en Groot-Brittannië Groot, Groot ook. Eh. Nationaal ja. Brutto index of weet ik wat ja. En, de, en dat meten ze, heb ik al eens gehoord, niet door mensen te vragen bent u gelukkig, maar door te kijken hoeveel van hun, uh, de dingen die ze nodig hebben ze van de overheid krijgen. Dan zijn oh ja. ze per definitie nee, gelukkig. Nee, okay. Dan uh, moeten ze wel gelukkig zijn. Als ja. jij... Uh... Kun je gezondheidszorg van de overheid krijgen? Nou, dan ben je, ben je duidelijk gelukkig. Dat toch ook in Denemarken, die, waren, die scoren toen toch heel hoog. Dat was steeds het land met de hoogste. Zelfmooi. Inname van. Uh, ja, de hoogste zelfmoord. De hoogste inname van antidepressiva. Ja, ja dat en, maar door niet meegerekend. Ze krijgen alles van de overheid, dus zijn ze gelukkig. En het is ook zo: populistische. Ja, uh, Noskorf, met Eva Gabeler zegt op NPO Radio 1 dat de premier van Nieuw-Zeeland, Jakinda Aarden met deze plannen de middenklasse proberen aan te spreken. Populistische partijen spelen daar namelijk op in... dat die groep zich vergeten voelt... doordat ze niet heeft geprofiteerd van de economische groei. Ja, dat is natuurlijk in heel veel landen zo... dat, dat uh, de armen die krijgen allemaal een uitkeringtje... en een basisinkomen. En uh, ja, dat uh, blijft allemaal een beetje voortsappelen. En de allerrijkste, die weten de belasting te ontwijken... En via ingenieuze constructies. In de middenklasse, daar wordt het geld op gehaald. Dus die worden helemaal weggedrukt. Ja. En uh, ja, de, de middenklasse is natuurlijk de, de pisang altijd. De populistische partijen spelen daarop in en ja, te uh, begrijpen. En de minister van Financiën Robertson zegt dat de verschillen tussen arm en rijk door het nieuw beleid kleiner gaan worden. Ik zeg, die worden groter. Het zal ervoor zorgen dat Nieuw-Zeeland een geweldige plek is om te werken en te wonen. Nou ja, dan zeg, zou je zeggen, dan krijg ik zeker gelijk een verblijfsvergunning daar. Maar dat zal dan ook wel in niet zo zijn. Nou ja, volgens mij is het al een geweldige plek om te wonen in ieder geval. Uh, ja, het zou kunnen. Het is een mooi land uh, natuurrijk gezien. Uh. Ja, maar voor heen. de rest uh, hebben ze wel een beetje een rare wetten ook, geloof ik. Dat ze je telefoon mogen inkijken als je het land inkomt. Nieuw-Zeeland uh, ja. is volgens het internationale samenwerkingsverband OECD... een van de landen waar het aantal gevallen van huiselijk geweld het hoogst is. Hmm. Ah. Maar er gaat nu een recordbedrag van 320 miljoen dollar naartoe. Dus nou, dan is het huiselijk geweld denk ik gelijk verdwenen. Nou, tenzij je dat geld natuurlijk aan, het, aan dat gezin gaat geven, dan krijg je natuurlijk enorme vecht binnen dat gezin over wie die 320 miljoen dollar krijgt. Ja, maar weet je, dit soort cijfers, dat is alles maar gewoon gelul in de ruimte natuurlijk. alles is maar net van hoe je het meet huiselijk geweld, en hoe de aangiftebereidheid is en, en al dat soort dingen. Ja, nee, net zoals in Zweden, hebben een hele hoge verkrachtingscijfers. Dan moet je ook wel even ja. meenemen dat vrouwen na de datum nog kunnen... drie dagen later geloof ik kunnen beslissen... dat het toch uh, niet vrijwillig was. Ja, dat bedoel ik. En dat heb je in Nieuw-Zeeland... tijdbaar dus ook. Waarschijnlijk zal er... een of andere regeling zijn dat je... Anoniem uh, melding kunt maken van huishoudelijk geweld of zo. Of er is gewoon uh, een Huishoudelijk geweld. <laughs> ja. <laughs> Ik vind het een stofzuiger maar het rond Het <laughs> kan ook nog zoiets zijn als belastingstress. Hè? Dus dat ze heel veel sociale dingetjes hebben. dan moet er ergens vandaan komen. En die mensen weten niet hoe ze er rond moeten komen. Dus ja. dan ontstaat er ook een hele hoge stress. Hè? Dus, uh, oh, dat is wel maar dus ook wel belastingstress. Volgens mij valt dat wel mee nog in Nieuw-Zeeland. Maar goed. Maar... Ik weet het niet, ik woon er niet. Maar ja, het is wel zo met landen met veel sociale dingetjes. Uh, ja, Het moet ergens uit iemands portemonnee komen. Dus. Ja, dat klopt. Ja. Maar naar het bestrijden van kinderarmoede gaat 1 miljard dollar. De kinderrechtenorganisaties van de Verenigde Naties. Nou, we weten, de Verenigde Naties heeft nog nooit een leugen verkocht zegt dat 27% van de kinderen in Nieuw-Zeeland in armoede leeft. Dat is bijna een derde van de kinderen leeft in armoede. Dat houdt in dat ze niet genoeg te eten hebben, geen toegang tot gezondheidszorg, of niet in een warm en droog huis wonen. Nou, uh, dit betwijfel ik. Nieuw-Zeeland, ik denk niet dat uh, bijna een derde van de kinderen in armoede leeft. Ja, dan verzinnen ze weer nog een relatieve armoede. Ja, en ik denk geen toegang tot gezondheidszorg. Dat betekent ook weer: je krijgt niet gezondheidszorg van de overheid. Dus dan heb je geen toegang tot gezondheidszorg. Nee, uh, dat klopt. Maar de oppositie heeft kritiek hierop. Want die zegt: uh, de oppositieleider die ziet natuurlijk dat, dat er enorm bedrag rondgestrooid gaat worden door, door zijn, zijn politieke opponent. En die zegt: Ho, ho, ho, wacht even. Uh, ik ben niet enthousiast over dit budgetplan. En ik noem het een grote teleurstelling. Want volgens Bridges zal het belastinggeld niet bij de mensen terechtkomen. Maar naar andere zaken gaan. Zoals defensie en spoorwegen. En ambtenaren. Het heeft een ja. mooie kaft met leuke foto's, maar weinig inhoud, zegt hij. Maar ja, hij geeft natuurlijk het liefst zelf, uh, zodra hij dat zelf dat geld mag rondstrooien... ...dan denk ik dat hij uh, onmiddellijk heel enthousiast wordt. Die kans is vrij groot, ja. Nee, het is ja, ook weer zo'n ja. verhaal waar ze bij ze heel, heel erg jong leren... ...met waar het geld allemaal naartoe gaat... ...maar niet zeggen waar ze het vandaan gaan halen. Want waar ze het vandaan gaan halen... ...dat zijn natuurlijk allemaal mensen die er zo hard, even hard op achteruit gaan dan. Eh. Dus, ja. uh, en met de nodige verliezen, de halverwege... Aan uh, allerlei bureaucratie, dus dan, dan weet je wel dat die mensen allemaal verliezers zijn hiervan, de, de onderdaan. En de ambtenaar is een winnaar. Ah, dat is een goed idee. Ja, dan hebben we Jurjen ook nog. Ja. Gezellig, ja. <laughs> dat was wel goedenavond. goede avond. Jurjen, Goedenavond. avond. oh, hey, Ik zag dat je nogal uh, allerlei dingen toevoegde, maar wou je dat toch in de uitzending bespreken of was dat privé? Nee, maar dat linkje, ja. Ik weet niet of jullie dat nog willen, uh, of jullie daar uh, ook een mening over hebben. Nee, het is een, een berichtje over dat, um, het is een, een cannabis die is op zo'n manier gekweekt dat vrouwen er een uh, orgasme van krijgen. <laughs> ja, oké. <okay>. Welke <laughs> manier om je producten te verkopen. <laughs> Jongens, willen jullie dat behandelen? Eerst zien, dan geloof ik. Eerst zien dan. Hoe betrouwbaar is het? Want ik heb wel vaker gekke mm -hmm. berichten gezien. Is het een categorie dat John de Mulder boos van zou worden? Ik zeg, dit product moet gelijk in de Sustainable Development Goals worden opgenomen van de UN. Ja, maar ja, dan worden mannen worden uitgesloten. Dus... <laughs> oh, ja, het is niet gender, gender <laughs> niet neutrale uh, cannabis. Nou, ja, vertel jullie? Een, uh... Nou, ik was even benieuwd of daar ook een... Uh... Je kunt tegenwoordig ook een patent op, uh, op een bepaalde genetische samenstelling aanvragen, hè? Dus ik was yeah. benieuwd of, je, of, of, of, of deze, uh, deze cannabis ook een patent rust. <laughs> zou het meteen doen. Uh... <laughs> mm -hmm. Ja, ik ben, nou, ik ben geen voorstander van patenten, maar om principiële redenen. Maar uh, ja, de shit zit, is nou helemaal zo geregeld, dus ja... Denk ik denk dat de beste manier om de, de patenten afgeschaft te krijgen. is dan door het systeem zoveel mogelijk te fucken, natuurlijk. Mm -hmm. ja. Mensen denken: ja, nou, nou, nou, dan kunnen we maar beter afschaffen. Is dat zo gaaf? mensen er misbruik van maken. Nou, in ieder geval, het bedrijf dat het aanbiedt. die luistert naar de naam Sexpot. en dan seks met dubbel X. Oké. Okay. Sexpot met één X was al gepatenteerd of zo? Geen <laughs> idee, niet gecheckt. Nee, nee. Ja. ja. Kunnen we hierover zeggen? Ja, weinig. Ja, het is sowieso eerst zien dan geloven, hè? inderdaad. Dus uh, ik, ik heb wel vaker dit soort gekke dingen gehoord. En dus natuurlijk uh, even om, uh, het bedrijf wil even onder de aandacht komen. Dus die slingeren ze sowieso uh, de pers in. En uh, iedereen deelt het. En, uh, ja. en, dan, en dan blijkt dat er reacties zijn. En aan de hand daarvan gaat het verder. <laughs> dat kan ook inderdaad. Of helemaal niet hoor. Iedereen weet dat seksvol bestaat. Of uh, inderdaad, het kan ook inderdaad. En in, een. In, in, um, Placebo, een placebo. Een placebo oh. Dus ze denken dat ze er uh, geil van worden, maar ja, ze waren eigenlijk al geil. Maar uh, dan nemen ze die, die dingen in en dan, uh, ja, het heeft gewerkt. Mm. Oké, okay. dit is uh, Dirty Mind die ik voor jou laat. Nou ja, goed. <laughs> ja, okay. nou ja, het komen komt wel gelijk al bij Hillary Clinton, hè? <laughs> <laughs> misschien, misschien iets voor haar. <laughs> dirty Mind. Uh, oh nee, dat was Bill, hè? Sorry. <laughs> Hillary Clinton, uh, even kijken, dit is een Engelstalig berichtje. Die, uh, die gaat een uh, speech houden bij een uh, cybersecurity. Mm -hmm. <laughs> <Okay. laughs> dit komt niet van de speld, ook niet van Union. Oh. Dit is gewoon een serieus shit. Okay. Ja, ze heeft uh, ervaring, hè? misschien dat ze een soort, noem uh, je dat, Een ja, slachtoffer daar gaat staan, van uh, ja, het is heel erg hard nodig, want ik had ooit nee. een e mailserver en uh, die is gehackt. Ja. Hoe <laughs> ja, nou. nou, ja. houd je je e mailserver geheim van, uh, <laughs> of uh, buiten het Amerikaanse overheidssysteem? Uh, uh, die gaat vertellen, it was the Russians. Yeah. The Russians did it. Nou uh. oh, ja, dat is een leuk verhaal. Ik doe het voor de helft. Ja, uh, ja. Uh. Clinton ja, dat zo... take part in a Q&A in oh, ja. discussion with FireEye CEO. Volgens mij dat FireEye, dat is dat bedrijf dat uh, dingen had onderzocht, die server van haar had onderzocht. Of is het CrowdStrike. Nou, dat was één zo'n bedrijf. Ja, want ze, ze hebben nooit de, de FBI erbij gehaald om die e-mail server te onderzoeken. Ze hebben wel een, een of ander privébedrijfje erbij gehaald. En die, die kwam binnenzetten en die zei, oh ja, het is die code, dat zijn de Russen. Ik vraag me af of tot nou dat bedrijf uh, FireEye was, ik heb het er al eerder van gehoord. Hm. Die hadden er wel mee te maken, dat weet ik, maar hoe en wat precies, we weet ik niet. Nee, daar had ik even wat meer onderzoek naar moeten doen. Hm. Nee, maar gewoon ja, Hillary Clinton die spreekt over cybercrime, dus, ja net zoals Mark Rutte die spreekt over gezinsleven doen. Dus, ja. Hij <laughs> ah, heeft ooit uh, premier Kok gehad, die zat ook met zo'n muis te tobben. Ja, uh, hield hij tegen het beeldscherm aan. <laughs> <laughs> ze doet een uh, question and answer discussie met uh, de, de CEO van uh, dat bedrijf, uh, Kevin uh, Mandia. En, uh, het gaat over het geopolitieke landschap uh, en de. Uh, Even kijken, de implications for global cybersecurity today. Dat is echt een wabbel. Er was story. ook één zo'n bedrijfje. Of een, er zijn een aantal van die bedrijfjes die dit soort security doen. Eigenlijk laten ze zich gewoon inhuren om leugens te vertellen. Maar die hadden ook zo'n map gemaakt van de cyberaanvallen. En ja, daar zag je allemaal. Uh, hadden ze ook geluidjes bij gemaakt. Dus daar zag je allemaal. ...laserpulsjes vanuit Rusland... <laughs> ...zag je op allerlei servers afvliegen... ...en dan hoorde je geluidseffecten erbij. Pew, pew, pew, pew, zei die dan. Nou. <laughs> ja. Moest je dan overtuigen dat er Russen zijn. dat zijn natuurlijk gewoon de... ...poortprobes. Uh, port en dat uh, zijn helemaal niks... ...geen aanval, nog. Want, yeah, uh, ja. Ze, ze hebben de rest van de wereld... ...hebben ze gewoon even weggelaten. Alleen dat van Rusland. Ja, nee, we mogen blij zijn met Amerika... ...en we dat betreft. Ja. Die zullen dat soort dingen nooit doen. De Chinezen doen ook helemaal niks natuurlijk. Nee, ik kan me iets herinneren van een of andere virus in de nou, Iraanse kerncentrale. Oeh, ja. <laughs> zullen de Russen ook wel geweest zijn? Stuxnet. Ja, zoiets, ja. ja voor wie, wie het niet begrijpt, google hem maar even. Ja, Stuxnet is zo'n virus dat door de Amerikaanse geheime diensten bedoeld was om Iraanse kerncentrale. ...uit te schakelen, maar ja... Zijn, ...dat ding staat nou werkelijk overal... Op ...welke computers is dat verspreid uh, geraakt. Ja, dat is voor degenen die niet weten wat het is... ...dat is als je beeldscherm helemaal bevroren is... ...het enige wat je nog kan doen... ...is bitcoin sturen naar een bepaald adres... ...en dan uh, zou het misschien weg kunnen gaan... ...maar dat wil ik je niet garanderen. Nee. Ja, nee. nou, Hillary Clinton was natuurlijk ook... even heeft wel eens een praatje gehouden over haar... ...team van techno-experts... ...die ging ze gebruiken om meningen te beïnvloeden, dus het was meer een soort botnet van, uh, van uh, ja, trollen, trolnet, techno-expert noemen ze die kunnen we opzoeken, klint nee, een al... techno-expert ja, maar zij, zij zitten aan de goede kant hè. ja, ja, nee dat zijn geen trollen dat, dat, dat ja, dat net de zoals de EU de... die ook trollen inhuurt. Ook niet uh, nee, fake, fake news of zo. So. Nee, nee. nee. Dus om uh, disinformation nee. te voorkomen is dat. Oh ja. Obama heeft het ook nog gedaan. kun je nog dat er binnenkort bij ons in uitzending komt. erm Kokes, die had uh, op, de, op zijn Facebook profiel heel veel van die Obama trollen een keer. Oh, lachen. Ja, die begon het comments te geven... Dus dan, äh, uh, onder elkaar, die zaten een dingen te beschrijven. In één keer komt er iemand zomaar uit een niets, een hele lab tekst posten van, uh, hoe het dan volgens Obama-handel is. Oh ja. Ja, heel irritant, maar ja. Ik had het blog functieel snel gevonden. <lacht> <laughs> ja. Maar dan er weer een ander, dat is exact hetzelfde verhaal, weet je, copy en past. Gewoon in één ja. keer een andere account. Uh, ja. Dat waren toen de Obama-trollers ergens in 2012. Ja. Maar, oh, ja, wat hebben we hier nog meer over te vertellen? Nou ja, Zien... ik neem aan dat uiteindelijk de mensen in Haiti er heel veel beter door worden dan bij de Algemene Wereld. Ja, uh... ja. Die, hoeveel miljard zijn er al, hoeveel huizen gebouwd? Eentje, er schijnt er eentje te zijn en dat functioneert niet eens goed. Ah, oh, dat is toch een huis gebouwd? Hè? Miljard, ja, hè? ja, dat is een huis gebouwd, maar die heeft geloof ik geen nee. stromend water, geen elektriciteit. Dat moet nog aangelegd worden. Ja, maar je moet ook jij ze niet te hoog stellen, natuurlijk. Ja, ja. En er komt ja, bij, het bij het dat er is. in Haiti uh, voor dit jaar 14 stormen zijn voorspeld, waarvan twee cyclonen. Mm, het houdt niet ah. op. Maar uh, als ah, met z'n allen nou helemaal geen CO2 meer uitstoten, dan is dat probleem zo so opgelost, hè? Nou, de klonen vanzelf op. Wat nog wel leuk is hier aan, is dat social media users were quick to criticize and poke fun at the company's choice, responding with nearly 23.000 comments between Twitter and Facebook. Many of these respondents cited to Clinton finding herself at the center of a major cybersecurity controversy in 2016... For housing official State Department communications, many of them containing classified the information on an unsecured private server during her time as secretary. The server was later wiped by Clinton's staff upon congressional subpoena of the communications. Nou, ja, dat leeft misschien uit hoe je, <laughs> hoe je al je e-mails moet wissen als, de, als, de, als je ge wordt. Ja, maar ik neem aan dat er wel een backup ergens subpoena te zien is, toch? En dan is de NSC natuurlijk, die houdt ook alles bij, toch? Ja, waarom? Ja. Maar goed, als je geen backup wilt vinden, dan weet je het niet. Nee. Ja, we ja. hadden oh, nog meer berichten. Ja, we gaan hier uh, ja, een heel uh, blokje Julian Assange doen. Uh, ja, ik heb hier één berichtje, maar ik uh, meen dat jij, Peter, had nog veel meer berichten over Julian Assange gevonden. En uh, wat daarmee gerelateerd is. Uh, het gaat in ieder geval over dat de Julian Assange's tot een breaking point uh, psychisch gemarteld zijn. Ja, het is natuurlijk zo dat volgens de, de veelgenoemde VN hiervoor al dat het eenzame opsluiting al uh, marteling is. En het, ja, het is enorm slecht voor je. En ja, het ziet er niet zo best uit met hem, voor hem. En uh, ja, specialisten zien dat ze zelden zoiets gezien hadden. Maar het belangrijke hiervan is denk ik vooral... dat hij als journalist voor het publiceren van informatie... over oorlogsmisdaden, dat hij daarvoor vervolgd wordt. En... Uh, <coughs> Ja, dat is een ontwikkeling waar je van ziet dat nou ook andere media zich de zorgen over beginnen te maken. En dat zie je onder andere bij uh, de, de New York Times heeft daar een artikel over geschreven. Frightening. Charges Against Julian Assange Alarm Press Advocate. Want ja, dit brengt alle pers onder vuur. Dat, dat uh, ja, kan niemand meer een oorlogsmisdaad publiceren, zo als de overheid het uh, klassificeert als geheim. Want dat is gewoon de hele. Toestand. De overheid klassificeert steeds meer dingen als geheim. En dan ben je strafbaar als dat gelekt wordt. Maar ze klassificeren ook hun eigen oorlogsmisdaden als geheim. En ja, kunnen journalisten dat nou nog uh, publiceren? Want ze gaan dus persoonlijk achter journalisten aan, zoals bij Julian Assange. En dat is niet, niet alleen daar, want, uh, wat ook in het nieuws was vandaag, dat is... Australian Police Raid National Broadcaster over leaked afgaan war crime stories. Dus de, in Australië is het uh, ABC, Australian Broadcasting Corporation, wat toch een vrij grote mainstream toko is. En die krijgen bezoek van AFP officers, die uh, gewoon even daar... Uh, allerlei informatie en servers en dingen in beslag komen nemen. Omdat die een programma hebben gemaakt, dat stond er nou ook weer in 2017, over a series of 2017 reports known as the Afghan files, which exposed crimes committed by special forces in Afghanistan based on hundreds of pages of leaked defense documents marked Osteo, Australian Only. Dus ja, uh, als je nou een journalist bent en je, je publiceert wow. de ...de slechte daden van je overheid... Dan, ...dan word je gewoon gearresteerd... ...of je spullen worden in beslag genomen... ...of uh, je krijgt in ieder geval met... Uh, ...het geweldsapparaat te maken. Dat is ja. Een traumatische. Ja, we ja, denken eigenlijk dat je niks meer ja. kan vertrouwen... ...over allerlei, allerlei missies... Uh, ...die jouw... Uh, uh, ...overheid zijn leger uitvoert... ...ergens, want ze kunnen van alles doen... ...ze klassifieren het als geheim en de pers kan het niet publiceren. Hey. Ja, dat is toch nooit anders geweest. Nou, ik denk dat... ...tot nu toe wel altijd het doel was... ...of het, het idee was dat de pers wel redelijk vrij was... ...en dat we al kon doen. Mm -hmm. Dat dat nu... Uh, ...en zeker in Amerika... ...waar ze dan altijd het first amendment hebben... ...dat je mag zeggen wat je wil... ...maar dat dat nu toch wel een beetje begint... Um, ...te slijten, dat idee. Ja, dat is ook zo. En ik denk dat het heel dat het gaat... ...ik denk niet dat er veel protest komt... ...dat mensen denken van... ...oh jee, dat is... Uh... ...nee, ze zitten allemaal gekluisterd aan... Uh, ...Instagram en Facebook... ...en uh, welke nieuwe trui heeft Tante Toos gekocht... En ja, ik denk allemaal dat, dat, uh, dat dit uh, yeah, ver van een bed show is. Wow, yeah. Ik kan me nog herinneren toen ik nog een jaar of negentien was. Uh, ik ben niet altijd zo libertarisch geweest hoor. Maar toen was het um, Operation Desert Storm. En uh, geen speciaal. Uh, ging, uh, met mijn toenmalige uh, date. Gingen we gezellig voor de buis zitten met een bak popcorn en uh, <laughs> ja, even kijken naar Operation Desert Storm, weet je wel? <laughs> ja. ja, maar dat was de eerste oorlog die live op tv was, zo'n beetje. Ja, ja, ja. Pak ja. die popcorn ja. nog hoor. <laughs> Straks Tuurlijk. mis je hem. <laughs> Snel, ja. de reclame is al bijna voorbij. Kom met die popcorn. Pieter Arnett of zo, geweldig, wat ja. mooi. Ja. Ja, kijk, uh, ja, zo zitten ja. heel, heel veel mensen er wel in. En dan komt in één keer zo'n uh, iemand met een geweten die gaat zeggen van... Ja, nou ja ze schieten zomaar op uh, wildvreemde burgers uh, die niks misdaan hebben vanuit een helikopter. Uh, ja. ja, dan ben je ja. wel een spelbreker, hè? Geweten en oorlog, dat past niet zo heel goed samen. Nee, nee, nee, nee. Ja, denk ja, je, zo. Uh... Ik geloof dat ik altijd wel redelijk is geweest ben. Deze week weer van alles in het nieuws over het plein van de Hemelse speden in China. Ja, en... dat is ook iets wat helemaal weggedrukt is. In ieder geval uit de Chinese overheid. De Chinese ja. media. Ze laat ze een interview uh, vragen. Van die tankman met zijn plastic zarsje voor die tank. Omdat ja. maar één op de tien mensen wisten in China wie dat was. Ja, en ik uh... heb destijds op de middelbare school toch echt de aula van de Hemelse Vrede uitgeroepen. We gingen ook niet meer naar de les. Ik had de tijd van de Chinezen. Die hoop ik, Puur omdat we geen zin hadden om naar de les te gaan. Maar goed, het, dat was wel een mooi statement, vond ik. Mm. Ik heb wel eens een uh, Chinees gevraagd over Tankman, die dan in het westen woont. Maar ik, uh, als je tegen hem Tankman zegt, wat bedoelt hij, die man op de tank? Die uh, door ook uh, veel uh, overheidsargwaanende Chinezen wordt gezien als een held. Want hij ja. stopte met gevaar voor eigen leven. Hè? Want hij is, als, als het goed is, gewoon geëxecuteerd. Want hij had over die man heen mm -hmm. moeten rijden. Als het goed is. Oh, de... Ja, hij mm. ja, had over die man heen moeten rijden. Dat stoppen, dat was gewoon een... Uh... Teken van zwakte. Ja, een teken van zwakte, ja. Ja, je, daar komt wat in. Ja. Ja, het rare is dat je dan... Uh... Ja, ik heb een collega die komt uit Hongkong. Die houdt het, houdt het een beetje bij. En die zei, ja, wat, is, wat veel Chinezen zeggen... is dat ja, als de overheid die opstand niet onderdrukt had en, en ik kon het al aanvullen ik zeg, dan was er chaos uitgebroken inderdaad, dan was er chaos uitgebroken de stabiliteit was hier waar gekomen en al die welvaart die je nu hebt die heb je te danken aan het onderdrukken van dat protest wat toen oh man <laughs> dat is altijd hetzelfde verhaal hè? Nou, uh, mooi. waar je ook zit in de wereld dat uitroeien, dat was gewoon een compleet bloedbad was dat. hè? Die uh, tanks die over allemaal studenten heen reden. Ja. Uh, dat ja. gewoon een lukraak uh, van alles neergeschoten. Als het dat niet was gebeurd, dan waren mensen zomaar uh, uh, schietend over straat gaan hollen of zo. Ja, ja het, hele, het is een hele bestaansrecht waar de overheid is, is gefundeerd daar op die, um, op die hele totalitaire controle machine en social credits en zo. Mm het -hmm. wordt alleen toegestaan omdat ze zo in welvaart vooruit gegaan zijn. Daarom, daarom denkt de Chinezen, nou ja, oké, okay, dat hebben we er wel aan te danken. Kijk even een andere kant op. Ja, bij zo'n fabriek moet je ook maar even een andere kant op kijken. Ik bedoel, al die mensen die dan, uh, ja... Het is gewoon een soort, soort concentratiekamp van de Chinese communistische partij, toch? ja, maar het is, ook daarvoor is het je moet het vergelijken met het verleden van China. Net zoals de industriële revolutie hier wordt ze zeggen ja dat was geen pretje om in zo'n fabriek te werken. Ja, maar je moet het even vergelijken met ja met, nu met, uh, zit je uh, in een fabriek wat ook geen pretje is waar je gewoon gedwongen wordt om uh, daar uh, hoor dat uh, 12 uur per uh, dag te uh, werken of zoiets. Het is, het, is, het is brood en spelen en normaal hadden we geen brood. Net nou als de ook een voetballers of om uh, voetbalspullen te spelen. Nou, nou, nu hebben ze dan mobieltjes, maar ja je mag niet zomaar naar de westerse YouTube-filmpjes kijken. Dat, uh, dat mag dan niet. Die zijn in 90% van de gevallen ook niet interessant, die westerse YouTube-filmpjes. Nee, maar... Het is gewoon, uh, maar om even te laten zien dat, dat de vrijheid daar ook maar uh, behoorlijk beperkt is. Hey, door de Chinese firewall. Uh. Nee, natuurlijk ja. is de vrijheid daar enorm beperkt. En, en die omstandigheden in die fabrieken zijn ook niet goed. Maar als je het vergelijkt met hoe ontzettend arm die Chinese boeren het hadden daarvoor in landbouw. Ja. En die, die hele stroom van mensen naar die fabrieken. Dat was toch een vooruitgang voor ze. Daarom is die stroom in stand gebleven. Ja, uh. en, maar, maar het en dat is hetzelfde geen... met de industriële revolutie in Europa. Ja. Er wordt naar nou op teruggekeken van... kijk eens hoe erbarmelijk die omstandigheden waren... kinderarbeid en bla, bla, bla... maar ja. vergeleken met de situatie daarvoor ervoor was... er vooruitgang worden. Ja, maar het is toch nog wel... Uh, artificial kapitalisme uh, zeg maar, hè? Ja, het is, het is geen, een echt, soort... geen echt kapitalisme. Nee, nee, het, echt het, is vrij, een soort ja. het is een soort fascisme eigenlijk van... Uh, ja, ja, formeel... formeel zijn, is er privé-eigendom, maar... Eigenlijk bepaalt de overheid alles. Die kan, die kan met een knip van de vinger zijn. Wat verkeerd zegt pakken ze al je eigendom af. Ja het is dus, dus net zo. Uh, het eigendomsrecht is net zo tussen aanhalingstekens. als in Nederland. In Nederland. Dat dat is ja, het is ook een bijna, bijna communistisch land eigenlijk. Ja nee, ik denk het is niet communistisch. Het is fascistisch meer. Want communistisch dat is als, de, als de bijvoorbeeld de boerderijen formeel eigendom zijn van de overheid. Dat was in Rusland echt het geval. Dan heb je een boerderij als een koolgoos, een softgel. die stond ook op papier. Dat was eigendom van de staat. Mm -hmm. Bij fascisme zijn, zijn dingen, zoals fabrieken, ook wel eigendom nog steeds op papier van, de, van personen, van onderdanen, maar, maar de, de, de, de in de Chinesiën, partij niet. De Chinese communistische partij die heeft dan overal een 51% belang in, hè? bijna alle bedrijven. Ja. Had ik begrepen. Dus het is, uh, dus je mag wel aandelen hebben, maar nege, uh, maximaal negen, 49% is dan privaat, de rest is allemaal van de communistische partij. Ja, ik weet niet of dat is dat voor binnenland en buitenland of is dat voor privaat. Uh, ik ben eigenlijk... ik ook, ja ik heb het ook maar van gehoord of van, van een docu. Als jij een bedrijf, als een buitenlander bedrijf in China, China wil vestigen, dan moet er een soort aparte uh, constructie gedaan. En dan is het dan uh, uh, max een meerderheidsbelang is van de, van de van de Chinese Communistische partij of, of van een mannetje daarvan. Ik weet niet hoe dat zat. Ja. Maar het is, uh, het zit heel sneaky in elkaar. En ja. Uh, ja, ja, in Nederland zie je het ook wel een beetje, hoor. Bijvoorbeeld met uh, dat, dat dat dat heel veel uh, staatsbedrijven dan zogenaamd privaat zijn, maar ja. via allerlei vage constructies weer helemaal niet. KPN, ik vind ik een heel mooi voorbeeld. Ja, KPN, dat zat ik aan te denken. Of de, de Arena, ja, de, arena, de NS is 100% van de staat. En heel veel andere dingen de, heeft de overheid of de gemeente, zoals bij de Arena in Amsterdam, een Ajax. Hippel. Hippel Schiphol, Schiphol, Schiphol, ja, ja. Dan hebben ze een meerderheidsbelang. Hm. Dus, maar uh, ja, ook bij, bij fascistische uh, systemen is het ook zo dat je. Nog steeds als privé-eigenaar, 100% eigenaar kan zijn je, van je fabriek, zeg maar. Zoals Hank Rearden van uh, Reardon Rearden Metals. Maar je moet je aan zoveel wetten houden, en productiequota, en minimum- en maximumprijzen. Dat in feite heb je er niks over te vertellen. En dan, dan ben je op papier wel eigenaar, maar in de praktijk ben je geen eigenaar. Dat is, dat is ja. meer het fascistische systeem. En dat lijkt heel, heel erg op wat ze in China hebben. Ja, ja. ja maar ja, fascisten en communisten zijn het hetzelfde. Ja, ja. dus er het zijn heel weinig verschillen. Ja. Ja. Ja. Ja, het is alleen de formele structuur, is iets anders. Dat bij communistische landen is het gewoon zo: iedereen zal toegeven van, ja, dat is, uh, de, deze fabriek is van de staat. En deze boerderij uh, ja. is van de staat. Terwijl in het fascistisch systeem zullen mensen meer zeggen: nee, deze fabriek is van Henk Reardon. Maar als je Henk Green vraagt, wat kan je er nou in feite mee doen? Ja, ik kan het verkopen aan iemand anders, maar oké. Okay. Uh, maar uh, ik kan niet zeggen, van ik ga de productie zoveel opvoeren of terugschroeven. Of uh, ik ga zoveel mensen ontslaan of aannemen. Of, uh, nee, dat kan allemaal niet. Ja, dat is in Nederland precies hetzelfde natuurlijk. Ah. Maar goed, ja. we worden er niet vrolijker van. Nee. We hadden het over de jury in Assange, oorspronkelijk. Maar je had nog uh, aan verwante artikelen, Peter? Nou, heb ik al een beetje genoemd, want de artikelen is van die Australische ABC rate over de Afghaanse crime stories serie die ze hadden gedaan mm -hmm. en, uh, en het New York Times artikel, wat, waarin je toch wel ziet dat ook de grote media zich beginnen zorgen te maken over wat ze nou wel niet kunnen publiceren. Mm -hmm. ja. Ja, goed, ja. maar dan gaan we gaan even verder. Ik heb hier nog uh, een bericht liggen over... Uh, ja, tenminste, uh, in de titel wordt uh, MH17 uh, wordt genoemd. MH17 Relatives, this government asks Malaysia to explain Russian comments. Ja, dus er is een, uh, een uh, Maleisische premier... Mm -hmm. en die heeft gezegd... Uh, even kijken, waar zegt hij... de uh, genaamd Mohammed... Mohammed, mm -hmm. en die vertelde dat op een persconferentie bij de Japanse uh, buitenlandse correspondentenclub. En hij zegt, they are accusing Russia, but where is the evidence? schuldige Rusland, waar is het bewijs? Ja, ja. Dat zei, hij, zei hij over het JIT-onderzoek. Uh, Klopt, we, we weten dat er een uh, raket is die het ding naar beneden heeft gebracht van een Russisch type. Maar het kan ook gemaakt zijn in de Oekraïne. Je moet streng, stevig bewijs hebben om te wijzen dat het van de Russen komt. Uh, het zou kunnen afgevuurd nou, door de, de rebellen. En het zou kunnen zijn door de overheid. Want ze hebben allemaal dezelfde raket. Nou, en uh, de Nederlandse overheid, dat vind ik ook zo raar. Namens de relatives van de nabestaanden. Dat is ook zo verhaal. Hebben, hebben ze die allemaal gevraagd? Van, nou, vinden jullie dit ook niet vreselijk? Nou, daarbij uh, nou, zullen wij eens even. Die hebben volgens mij gewoon een papiertje getekend aan het begin van. Uh, hier geef je mee aan dat uh, de Nederlandse overheid je in alles vertegenwoordigt. Ja. En uh, dus nou daar staat er... Uh, the Dutch government has also written to the Malaysian prime minister asking him to explain his comments. Want het was een bizar, werd het genoemd, al hadden al een sterke woorden ervan gemaakt. Bizar, geloof ik, en... Uh, ja, his comments are not only bizarre and disturbing, but they are counterproductive to the hunt for the truth about the murder of 298 people, including 3 wetter Malaysians. De werkgroep waarheidsbevinding MA17 set in press release. Want uh, ja, een, een alternatieve theorie over hebben, dat is natuurlijk bizarre and disturbing, en dat gaat tegen de truth, uh, waarheidsbevinding. In, uh, moet je je ook... kan hieruit opmaken dat van tevoren al een... een, een uh... Dat het een scenario was van dit moet het zijn. En, en ja. dat ze op basis van uh, wat ze gevonden hebben, dat ze daaruit een conclusie halen ofzo Nee, het is dus de ja, Ministry of de de de Truth, die heeft eerst gezegd dat eruit <laughs> moet komen. En, uh, nou, en iedereen die, zich daar, die daar vragen bij stelt, is bizar. En uh, uh. counterproductief. En uh, tegen de anti-waarheid. Uh -uh. ah, ik, ik, ik heb toevallig wel eens een mensen gesproken uit Maleisië. die dan in Nederland wonen. En die, had, die zeiden ook al. Want die, die, die hebben dan contact natuurlijk met hun familie in Maleisië. Maar daar worden totaal andere theorieën verteld dan uh, ja. wat wij hier op het nieuws krijgen. Hè? Er dus worden gewoon theorieën besproken waarbij uh, de sionisten en Israël mm -hmm. uh, achter de aanslagen zitten. Mm -hmm. ja, ja. <laughs> en dat wordt daar gewoon op de staatstelevisie mm -hmm. uh, verkondigd. Dus ja, dus, uh, hun hebben inderdaad een andere kijk op het hele verhaal. En ik, ik denk dat ze daarom ook niet uh, echt bij, erbij mochten zijn uh, bij de, het hele onderzoek. Ja. ja, maar het staat natuurlijk allemaal nergens op, hè? Ja. Dat je een van de potentiële daders, de zoekvrienden, dat je die een veto-recht geeft in een onderzoek. Ja, ja, ja. Ja, kom op. Het punt voor die hele MH17 is natuurlijk dat het zogenaamd onafhankelijk onderzoek van het ja, vast vaststelt dat Rusland het toch krijgen. Dat doet me een beetje denken aan, uh, hoe heet die, Linde uh, Lauwers of zo, die uh, destijds die, die moord in de schuld uh, in de over, uh, van, nou, hij is schuldig en nu gaan we de bewijs bij zoeken. ja. Ja. ja met onderzoek. Nee. nee. Uh, in Oekraïne zou potentieel om daar kunnen zijn. Ja. Ach, God. En het viel vetorecht recht heel onderzoek van joh. Niemand anders, jullie niet bevalt, maar ook jullie recht weten. Ja, er is geen onafhankelijk onderzoek meer. Nee, ja, ik uh, geloof. Dus het, Dus een beetje denken aan dat 9-11 de... onderzoek, weet je nog? Ja, 9-11 zo, daar hebben ze niet meer gaan branden. Maar... Toen, toen hadden ze ook even, ja, ik, ik ga verder niet speculeren wie de werkelijke dader is of hoe het werkelijk in elkaar zit, maar het onderzoek zelf, dat was gewoon een van de onderzoekje wat even zo, huppakee bij elkaar geflansd was. Ja, vind je het logisch dat er dan zoveel plottheorieën zijn? Nou, maar dat is precies hetzelfde. Ik bedoel, M17, ja, ik weet niet wat er gebeurd is, maar dat niet. En om een van de potentiële verdachten een veto-recht te geven in een onderzoek. Ja, dat is vrij duidelijk dat je iemand het handje boven het hoofd houden, Ja, en de Amerikanen hebben de radar-data niet gegeven, de Oekraïners niet, de Russen wel, maar toch is Rusland de dader, allemaal. Ja. Ja, het is ook zo dat er is dan eigenlijk nie, niemand zegt geloof ik van, ja de Russen die dachten van, het is lekker precies passagiersvliegtuig uit de lucht schieten. Dat is echt goed voor onze zaken. Hey. Maar dat, dat de algemene theorie is van, ja, ze hebben een ongeluk begaan. Ze schoten wat en uh, ja, toen hebben ze een ongeluk gedaan. Ja. Ja, Daar moet je, je ook dat mee, mee rekenen dat, dat de Oekraïense, het Oekraïense leger die gebruikte, die verkeersvliegtuigen als cover. Dus die vlogen daaronder mm -hmm. om niet beschoten te worden. En bij het bombarderen. Oh ja. Oh ja, ja dat, uh, dat is dan ook een beetje een uh, vreemd verhaal. Uh, ja, wie, wie, wie is er dan de schuld van? Als jij de hele tijd burgers als, als dekking gebruikt om te bombarderen... en dan degene die je bombardeert, die schiet terug en die raakt een burger... ja, wie is dan schuldig? En wat ik het raarste altijd heb gevonden is dat er überhaupt over een oorlogsgebied vlieg, uh, passiersvliegtuigen vlogen. Ja, dat is ook vreemd. Dat heb ik sowieso wel vreemd gevonden. En ik denk, als je echt een rechtszaak gaat voeren, ja, vo voer dat even aan. Ik bedoel, waarom je weet dat er oorlog gevoerd wordt. Waarom laat je daar een vliegtuig overheen vliegen? Ja, ja, en dan zit je ermee dat dat nog relatief makkelijk is. Want de kans hè, voor die nabestaanden dat ze geld uit Rusland gaan krijgen, is natuurlijk niet nieuw. Over 30 jaar wachten ze nog steeds op geld. Uh, ja, ja, ja. Zelfs zouden de Russen het hebben gedaan. Terwijl ja, wat de, de overheid er eigenlijk voor zorgt dat die. Uh, dus die, uh, ook die, die, die, de, de, de typische. Uh, hè, die, die, die zitten natuurlijk met het grootbedrijf om de tafel. Nou ja, die, die zorgen er wel eventjes voor dat ons KLM, dat die geen, uh, geen claim krijgt van die nabestaan. Even kijken, hoeveel aandelen heeft uh, Nederland in de KLM-constructie? Uh... Ze hebben bijgekocht. Hè? Het was eigenlijk uh, overgenomen door, uh, door uh, Frankrijk of door de Franse overheid... Nou, dat vond, uh, dat vond uh, het huidige kabinet niet zo fijn. Dus dan hebben, heeft de Nederlandse overheid als een van de, van de uitgaven, hè, terwijl dat ze al jaren na het zuur komt het zoet uh, hebben beloofd, hebben ze in plaats van de belasting omlaag, hebben ze aandelen KPN, uh, of, wat zeg ik, uh, KLM gekocht. Ja. Hè, dus ja... <laughs> Yeah. En we weten allemaal dat, dat, dat, dat vliegtuigmaatschappijen dat, dat, dat op dit moment niet het meest aantrekkelijke is. Hè. Recent is, zijn er allemaal nog maatschappijen failliet gegaan. Het Indiaanse uh, Jet Airways, uh, naar nou, Alitalia kwakkelt al tijden. Corendon die heeft uh, recent ook, uh, die, uh, die, die, die uh, Turks ondernemer, die heeft, uh, die heeft recent ook. Uh, ja, heel, uh, de, de, de hele zaak op wat, uh, wat vliegtuigen in Turkije, want die heeft hij nog aangehouden. Maar eigenlijk uh, alle uh, niet-Turkse operaties, die heeft hij verkocht. Dus ja, uh, he, waarom moet de overheid in KLM beleggen? Ja, en waarom <tie> in dit onderzoek de KLM uh, buitenschot gelaten? Terwijl dat, uh, ja, dat ze toch uh, over risicogebieden heen hebben gevlogen, wat heel onverstandig is. Ja. ja, en het raar is ook dat de overheid gaat extra aandeken KLM kopen en ze gaan ook een vliegtax invoeren. <laughs> om het uh, vliegverbruik terug te dingen. Ik denk om Ryanair, uh, Ryanair, uh, Better zetten ja. uh, yeah, EasyJet en zo. Jij verwacht nu logica bij de overheid. <laughs> ja, het is te veel gevraagd. Ja, joh. Ja, veel, ja. Ik denk, denk dat het een gezel is richting uh, de prijsvechters. Ja, ik denk, ik denk dat ze sowieso macht Ze willen macht hebben. Die, die Fransen willen macht terug hebben. Maar de macht over wat maakt dan niet uit? dat het uh, iets is wat ze ook weer met de andere hand failliet maken, dan. ja, uh, Nee, nee, nee, nee. Want als het met KLM slecht gaat, dan kan daar weer een paar belastinggeld naartoe. Uh, maar dat is iets wat EasyJet en uh, Ryanair nooit uh, zullen kunnen doen. Want die zijn niet van de staat. Als het met, KLM, als het met hun slecht gaat, ja, dan gaat het gewoon slecht. Dan moeten de tickets omhoog. Maar als het met KLM slecht gaat, ja, dan uh, vanwege de vliegdaks, dan komt er gewoon subsidie bij. Nou ja, ik geloof dat er wel regels zijn dat je niet zomaar een bedrijf subsidie mag geven. Maar nee, dat de, klopt. De je kan, er, op, je ik kan in je? er in ieder geval een oud-politicus een baantje geven. Als een lager, is. Ja, dat, is, dat is dus geen subsidie om daar uh, een of andere, uh, wat is het, die, die gast neer te zetten van... Uh, Oh, nee, of ze niet kopen niet. het op, ze kopen het gewoon op. Het, het gaat zo slecht met KLM, dan wordt het genationaliseerd. Deze is ja. toch ook bij banken? Ja, Aandelen kopen ze. Dan zijn ze er helemaal eigenaar van en dan gaan ze het tegelijkertijd helemaal kapot maken met een vliegtax. Ja, nee. Oh, nee, het gaat om de concurrentie. Die maakt maar, ja, maar die vliegtax moet ook door KLM betaald worden. Ja, maar als dat eenmaal van de staat is, dan kunnen ze mee doen wat ze willen. Hmm. Het gaat er niet om de winst, hè? Het gaat, het gaat de overheid nooit om de winst. Dan dus ja. zitten wij allemaal op boeren met belasting. Nou ja, dan wordt het gewoon een verliesgevende toko. Natuurlijk, ja, dat we net eens met de banken. Dat is een zombiebedrijf wordt het dan. Ja, en, en uh, uiteindelijk is de ICJet ah, failliet ja. en uh, Ryanair en al die andere prijsvechters. En dan uh, ja, geeft het weer terug aan de markt. En dan zijn ze van, van de ICJet en Ryanair af. Ja, nah, ik weet ja, niet. Wat, je weet niet wat, je, wat denk jij daarover, Jurjen? Uh, nou ja, het is duidelijk, hè? er vallen allemaal maatschappijen om, dus die sector die consolideert heel erg in zo'n vliegtaks. ...draagt natuurlijk wel bij aan het verdere consolideren van de sector. Ja. Dus ja, dat, uh, ik, ik, ik, ik denk zeker dat, dat, dat ze daar deels uh, een belang bij, uh, bij hebben... ...om wat, uh, ja, wat vervelende eenden eruit uh, af te schieten... ...zodat uh, de zwaan van KLM uh, als enige overblijft daar in de lucht. Ja, en natuurlijk al de voormalige oh, de Air France en wat heb je nog meer... ...de, de, de voormalige Duitse staatsbedrijf... Uh. Lufthansa. Ja, Lufthansa, ja. Dan Lieve, al die kleine. Die ja. Ja, <laughs> en al die kleine, die, die prijsvechters, ja, die, die, gaan, die gaan om of die worden overgenomen, noem maar op. Dat zijn lijkenvreters, zoals we het vorige week over hadden, toch? De lijkenvreters die blijven bestaan, zoals het de overheid in elkaar. Ja, maar... Je heet het al ongevallen bedrijven op. Ja, maar op een gegeven moment er lijken op. Hè. Ja, maar dan worden we weer nieuwe gecre gecreëerd. En dan wordt er we weer even een moment dat we dat de overheid zich een klein beetje teruggetrekt. Weet je wel, zoals in de regentijd of zo, zz-tijd, ontstaan er weer allemaal uh, commerciële initiatieven. Die floreren en dan uh, huppah, is het weer tijd voor lijkenvreten. En dan, gaan, dan komen de wetten ja. weer, wordt het, het, het, het, het snoer weer aangetrokken. En dan vallen weer bedrijven om en die worden weer opgevreten. En... Uh, door de overheid, ja. ja zo houden we elkaar lekker bezig. Ja, ja, ja. Goed, zeker niet. Maar goed, ja. Um, we hadden nog meer uh, berichten. Dan gaan we nog even naar... Uh, even kijken, Bill Weld. Kennen we die nog, nog, nog? Dat is de running mate van uh, Gary Johnson. Ah, die? Uh, ja. Ja, leuk ja. vind. Het gaat over de Mueller Report. Daar gaat het over. Het gaat eigenlijk niet over Bill Weld. Die heeft er wat over gezegd. Het is een uh, artikel van Reason... Een uh, libertarische uh, tijdschrift. En de Mueller Reports die uh, laat zien dat uh, Trump is het niet waard is om in het uh, Oval Office uh, te blijven zitten. En dat had onder andere Bill Weld een uitspraak over en Justin Amash, een andere libertarische, ik weet niet wat hij, een congressman of een representative, ik weet het niet meer uit mijn hoofd, of senator. Maar die hadden in ieder geval uh, kritiek op, uh, er waren enige Republikeinen die dan kritiek hadden op uh, Trump naar aanleiding van het Mueller-rapport. Daar gaat het artikel over. Ja, iemand uh, opmerkingen vragen, whatever? Ik heb het artikel niet gelezen. Dus... Oh, Nee. Okay. Ah, Peter, ik neem aan dat jij het Mueller-rapport helemaal gelezen hebt. <laughs> <laughs> ja, ik ken luisteraar en die maken er altijd grapjes over, over het uh, Mueller-rapport. Want <laughs> dat... Ja, ze hebben een aantal keer mensen betrapt die zeiden, zoals in het Muller-rapport staat. En dat, dan zeggen ze iets wat helemaal niet in het Muller-rapport staat. <laughs> Gewoon omdat uh, ja, niemand het Muller-rapport gelezen heeft, kan je dat ja, altijd ja. zeggen. Maar die mensen zijn echt, dan gaan ze, zij gaan daar een beetje in overdrijven. Het is de No Agenda Show, by, by the way. En die gaat al zeggen, ja, mijn... Uh, mijn uh, Kaneelkoekjes zijn de, de beste, de lekkerste ter wereld. Zoals in het Muller-rapport staat. Ja. <laughs> dat is een beetje een ja, running, ja, running gag geworden. Ik zeg nou wel dat er geen collusion is met Russia. Maar wel obstruction of justice, hè? Ik heb gezien dat uh, Trump een keer een gedronken heeft. Uh, nou ja, goed. Zoals in het Muller-rapport staat is... Uh, Vrijheid radio de meest populaire podcast ter wereld. Zo so, uh, moet ik daar even een banner van maken. <laughs> <laughs> According to the Miller Report. <laughs> yeah. Nee, de wel. So Weld als uh, anderen die refereren aan uh, de, de tweede, even uh, hoor, volume 2, tweede volume. Uh, en dat uh, daarin wordt de obstruction of justice, de uh, van de rechtsgang, uh, beschreven. En daarin zou hij uh, behoorlijk de fout in zijn gegaan. Dat uh, is uh, Justin Napoletiano, die had het daar ook nog uh, over, inderdaad. Uh, ja, maar ja, goed. Waarom zou je dat niet mogen belemmeren? Ja, als je president bent... Nee, nee. Ja, het is sowieso maar dat eerst was het verhaal van hij is samengespannen met de Russen, dan komt er uit het rapport, nee hij heeft niet samengespannen met de Russen, maar hij was niet al te enthousiast over ons uh, onderzoek. <laughs> en uh, nee. en dan gaan ze opeens weer allemaal, dan gaan we het daarover hebben, op structure of justice. Ja, ik zou als de Deep State een onderzoek naar mij instelt dan zou ik ook van alles het doel op het tegen te gaan, want je, je weet toch ja, dat, tot, weet je. Uh, dat die lui... Uh, ja uh, niet naar gerechtigheid op zoek zijn, zou ik maar zo zeggen. Nee, als oh, een of andere ja, ja, rechter jou vraagt: van joh, meneer, u bent toch schuldig zeker? En dan zeg jij van nou nee, ik ben niet schuldig. Ja, dat is uh, belemmering van de rechtsgang, dat jezelf je onschuldig maakt. Ja, kom op. Ja, het is een hele losse, losse kritisering. Je kan echt alles te onderschuiven. Van, uh, ja. ja. Je, je schrijft iemand uh, duizend kilo papier uh, met vragen... en uh, hij antwoordt niet op tijd... en het is obstruction of Justice. Het is heel makkelijk om... Uh, nou, maar... hij probeert um, de, de, de murder zelf eruit uh, te wippen. Degene die ja, maar dat, heimde, ja, maar dat is... Dat is, als hij, dat is volgens mij ook niet het geval... omdat hij uh, heeft Komi ontslagen. Maar dat is een, uh, daar is een andere reden voor... Komi mm -hmm. die kwam naar hem toe. Comey kwam naar Trump toe en die zei: uh, hey, kijk, we uh, hebben hier de volgende belastende materiaal over jou. Dus uh, ik zou maar, uh, maar uh, uh, uh, ja, coöperatief zijn. En Trump die zag dat gewoon als een bedreiging, als een chantagepoging van Komi. Mm -hmm. en, en dat is het ook. En dat, dat doen ze altijd. Dat doen ze bij elke president. Uh, hij stapt overlof eens binnen. En de FBI en de CIA en de, de NSA die komen langs En zeggen, hé, hey, ik denk uh, dat jij maar gewoon moet doen wat wij zeggen. Want uh, anders dan kunnen we dit, dit en dit uh, uh, aan je kapot maken. Want hier heb je, je belasting niet de tijd, uh, voor niet de tijd ingevuld en, uh, enzovoort. En Trump was niet gediend voor die chantage. En die knikken, kom dus, nou, ik er komen jullie eruit. Ik vind dat niet obstructional justice dat hij die, uh, dat uh, onderzoek niet door wil laten gaan. Dat, uh, Mm -hmm. Ja, goed was er nog wel een ander dingetje opgevallen als je helemaal naar beneden scrolt, dan zie je nog een filmpje waarin uh, Bill Weld uh, zijn woord doet. En uh, zoals sommigen misschien wel weten, doet Bill Weld nou ook mee met de uh, pre uh, presidentiële voorronde voor de nominatie, maar niet voor de Libertarian Party, maar uh, voor uh, de Republican tickets. En ja. hij gaat dan als een anti-Trumper. En als je op dat filmpje klikt, dan, doet hij, dan maakt hij ook nog even reclame voor zichzelf. Maar. Ja. Voor, iemand die, krommend. Krommend. voor die, iemand die zich libertariër laat noemen, ja, krijg je daar behoorlijk kromotene van. Gelukkig noemt hij zich geen libertariër meer, nou. Moet hij bij de bekend uh, zitten. Maar uh, de Kijn. Ja, maar hij klinkt echt als een democraat. En het, uh, ja, het rare van dat sommige uh, bekende libertariërs, die doen dan wel weer een lovend woordje over uh, Bill Weld. Van ja, toen hij bij ons zat, was hij nog niet zo bekend met het libertarisme. Maar inmiddels heeft hij uh, wel wat boeken gelezen. En ja, dan krijg je dit filmpje te zien. En ik denk, ja, sorry. Maar, uh, maar ja, misschien doet hij gewoon weer, uh, ja, probeert hij gewoon maar weer stemmen te winnen. En, uh, Ah, hij doet allemaal verzinsels. Hij zegt, it seems he would prefer an Aryan nation. Ja, uh, dat heeft hij nog nooit gezegd. Hij zegt, I know that sounds strong and tough, but it's very interested in the bloodlines and it has resonance. Ja, en hij heeft het over a dog whistle. Ja, dat, dat, dat dokwissel is eigenlijk dat iemand iets zegt, uh, zonder dat je dat je het alleen kan horen als je met een net zo'n hondenfluitje, met een, als je hele hondenoren hebt. Zeg maar. Dus hij. Trump die zou allerlei racistische dingen zeggen. Uh, ja, als je gewoon naar zijn zinnen kijkt, dan zie je ze niet. Maar uh, uh. ze zitten eigenlijk in een in een hoger deel van het spectrum, zodat alleen honden en alleen racisten kunnen dat, kunnen dat eruit halen, zeg maar ja dat is, dat is, wat is dat daar voor ons beschuldiging daar kan je toch niet mee in een rechtszaak mee aankomen ook, of, of, dat is toch geen bewijs see, ja, it seems he ja. would prefer an aryan nation wat, waar, waar, waar, waar hou je dat dan uit hè? ik zag zelf yeah. toen, toen, toen Bill wel dat zei zag zelfs die man van CNN een beetje verbaasd kijken maar wat hoor ik hem niet zeggen nee dat ja. hele dogwisseling dat is weer dus zo'n onzin want nou, mijn tegenstander zegt niet wat ik wil dat hij zegt hij zegt niet uh, ik wil alle joden de raskamer gooien. Dus, ja, hij zegt, uh, ik hou van uh, feta-kaas met olijven. Maar, als je goed luistert, dan kan je horen dat uh, feta is wit. En het uh, is eigenlijk een white premises. En hij uh, heeft liefst een uh, Aryan nation. Ja, uh, ja dat is een uh, je druk, vind ik. Weet je, dit soort dingen. Ik had natuurlijk ook iedereen die roept over iets... Of socialer moet. Ja, dat is de communist dog whistle. Ja. Dus, hè, laten we dat nou gewoon omdraaien. Gewoon zeggen, iedereen die ook maar iets sociaal wil, ja, communist dog whistle. You're a communist. You, en in ieder geval 20 miljoen mensen in de goede acturen. Ja, maar dat hele dog whistle is een beetje onzin. Maar ik zag laatst wel, want nee, ja, die had een leuke, een leuke truc gedaan. Die zei, uh, een challenge. Ga je naar Google toe? en dan ja. typ je in, elk willekeurig woord en racism <laughs> bijvoorbeeld bitcoin is bitcoin racist <laughs> en dan vind je daar inderdaad artikelen over die beweren dat bitcoin racist is en je kan, je kan het zo gek niet verzinnen of uh, chocoladetaart is dat racist, ja er is iemand die weet te verhalen waarom chocoladetaart racist is <laughs> Een leuke challenge. Ik heb een paar dingen geprobeerd en inderdaad, alles is racist. Oké. Okay. Ja, zullen zullen we, wel... we nou een, een, ja. een, uh, een prijsvraag inlasten? <laughs> ja, ja. Wie uh, het gekste racist iets kan vinden? Ja, kan iemand een woord vinden wat dan, uh, waar geen, uh, niks racistisch over te vinden is? Ja, ja. beeldschrijven. Ja, Doorgecoin of zo. <laughs> ja, ze hebben een hamster of zo als uh, symbool. Big nose, racist, dodge. Ja. Oh, oké. Okay. <laughs> Flappy coin? <laughs> nou ja, dit moeten luisteraars zelf maar even proberen. Maar het is, uh, het is een, het is, uh, er is veel overgeschreven over geschreven uh, over racisme. Ja. En mensen die zien het werkelijk overal. Ja, mm -hmm. ja. ja goed. Uh, mail het gewoon naar Johan uh, Dus, uh, mocht je eens. Uh, ja, racist, iets, een woord hebben gevonden waar geen uh, racistische connectie mee is. Ja, melatons. Oh, ja, nee, het ja, goed. Week, uh, ja, of een uh, heel, heel gek racistisch woord. Ja, dat kan ook. Als er iets heel geks is, <laughs> het heeft, waarvan je denkt van nou, dit kan niet racistisch <laughs> zijn. Is een condensator microfoon racistisch? <laughs> ja, bijvoorbeeld. Nou ja, goed. Wat ik zojuist ging toetste was de Apple Pie. There okay, yeah, you know, racism, pie? as American as apple pie. <laughs> <laughs> yeah, that's, uh, That racism is missed, uh, so American as uh, apple pie. Okay. Yeah. Uh, if you don't like apple pie, you're a racist. Seriously. Okay. Ja goed, uh, we zijn wel een beetje aan het einde van het programma gekomen. Uh, jullie mogen nog blijven hangen hoor, maar uh, ik ga in ieder geval uh, afscheid nemen. Ik uh, wil in ieder geval uh, de deelnemers hartelijk dank voor het deelnemen. En de luisteraars uiteraard uh, hartelijk dank voor het luisteren. En uh, uiteraard zijn we volgende week weer. En dat wordt waarschijnlijk dan de laatste voor mijn vakantie. Maar uh, we gaan kijken dat we het nog een beetje kunnen laten doordraaien. Maar dan zonder mij. En uh, daarna ben ik er weer. Maar goed, in ieder geval uh, volgende week ben ik er gewoon nog. En uh, ja, ik, zou zeggen, ja, ik zou zeggen, uh, ik wens iedereen een vrolijk en vooral heel erg een vrije week toe. En, nu komt de eindzoen. Oeh. Mm.